en morgen. Op het zeekanaal in Tisselt bij Willebroek is gisteravond een containerschip van bijna 200 meter lang tegen de ringbrug gevaren. Enkele containers zijn in het water beland, maar het zouden wel lege containers zijn. Door de botsing raakte een vrachtwagen die net over de brug reed, zwaar beschadigd. Dat vertelt brandweerkapitein Erik Simons. Het eerste deel van het containerschip is er mooi onder doorgegaan. En het tweede deel is in aanraking gekomen met de brug... Daardoor heeft het containerschip de brug omhoog geduwd en op dat ogenblik kwam er een vrachtwagen aan en die is tegen het brugdek dat omhoog gegaan is, frontaal tegenaan gegaan en volledig vernield aan de voorzijde. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond. De vrachtwagen zelf is nu wel getakeld en het schip is ook weggesleept. De brug is ook opnieuw open voor auto's. De vakbonden bij Bpost dreigen met acties als het personeel het slachtoffer zou worden van de huidige problemen bij het bedrijf. Doordat er bijvoorbeeld ontslagen vallen. BI-Post heeft mogelijk tientallen miljoenen euro's te veel gekregen voor overheidsopdrachten. Die contracten worden nu allemaal onderzocht en mogelijk zal B-Post alles moeten terugbetalen. Maar dat mag dan geen gevolgen hebben voor de werknemers, zegt Geert Koos van de Socialistische Vakbond. Op dit moment denk ik dat wij zoals iedereen de onderzoeken gaan afwachten. Er zijn heel, nog een aantal onderzoeken bezig over contracten. De juiste rijk rijkwijde is nog niet bekend. Um, dus wij wachten ook een beetje af. Maar nu, ik kan wel één ding zeggen. Als uh, het bedrijf ook maar enigszins de eventuele schade of misloop van inkomsten wilt verhalen op personeel, dan is het voor mij syndicale oorlog. In Gent kon je gisteravond gaan lachen voor het goede doel op de Comedy Marathon. Dat is een benefietavond waarbij geld wordt ingezameld voor projecten met kwetsbare kinderen en jongeren. Veel grote namen kwamen gratis optreden, onder meer Bart Kanaerts en Amelie Albrecht. Het grote verschil met Nederland is dat er in Nederland een grote kabarettraditie is. En ook dus regeltjes. Die hebben echt regeltjes van die moet maatschappij kritisch zijn, liefst een lead hebben, dat soort uh, structuur. En wij in Vlaanderen wij hebben die regels niet, dus wij doen zomaar iets. Ik vind niet per se, als ik uh, op podium sta, dat daar een of andere boodschap achter moet zitten. Het kan zijn, hè, maar dat is niet uh, het hoofddoel of zo. Het hoofddoel voor mij is nog altijd dat de mensen lachen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, Oosterzeel schakelt een auditor in... die de werking van het OCMB en de gemeentediensten moet doorlichten. En meer details over de dodelijke schietpartij van gisteren in Gent... bij een huiszoeking richtte een verdachte een wapen op agenten en die schoten. Regenachtig weer vandaag. Tot nadermiddag kan lokaal 10 liter per vierkante meter vallen. Nadien klaart het wel wat op, wordt het ook droger richting de avond. 15, 16 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Radio 2 ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey, Een lach op ons gezicht, dat zou wel zijn. Bart Peters, Goedemorgen. Dag, Siska. Dat is uw uur niet, hè? Nee, nee, nee, eigenlijk nee. niet. Maar ik ben het nu al wel gewend. Echt ja, waar? Ja. Ik ben ook een, een hertjesobservator, dat, dat weten heel weinig mensen. Een hertjesobservator? Ja, als je op dit uur euh, langs een bos wandelt, hè, ja. dan kom je hertjes tegen. Mensen weet... die op dit uur langs een bos wandelen, zijn meestal freaks. Nee, dat zijn soms ook mensen die van hertjes houden en die hadden dus graag een hertje gezien, of een kudde hertjes, meestal acht, voor het ontbijt. Kijk, dat is al bijvoorbeeld een puntje waar we een discussie over kunnen voeren in onze app. Mensen die op dit uur langs een bos wandelen. Want je hebt vroeger langs een bos gewandeld. Nee, nee. nee op dit uur? Nee, straks ja. rond vijf uur dan. Nee, nee. Dan was het... Ik weet niet dat je dat weet, maar... Pieke donker. Mensen die dan hertjes zien, die hebben, die hebben een soort bijzonder Light talent. Ja, dat, dat is niet zo. Nee, nee. Nee, oké. Okay. Ik vind het nu al echt heel veel stof tot nadenken. Ja? Ik heb het gevoel dat er nog meer stof tot nadenken gaat komen, want jij blijft tot negen uur. Met alle plezier, Siska. Ja, ha, welkom. Goedemorgen en het wordt een mooie dag. Nou, goeie On, yes. Maatkasten online. Kijk op maatkastenonline.be en ontwerp zelf jouw droomkast. Hey, Oh, Dank je wel, Vincent Verhalst. Die heeft ook al hertjes gezien. En Christof, Christoffel Koppel zegt, ja, ik begrijp Bart, Goedemorgen. wij wonen achter een bos en ik ben net hetzelfde aan het doen, hertjes spotten. En het wonderlijke is, je kunt hier lang oog in oog kijken, hè. Echt? Dat is een geweldig moment, dus je komt dichter. Ze zijn meestal met ongeveer acht, want een loslopend hertje, dat is heel raar. Ja, dat zijn kuddedieren, hè? Ik heb het eigenlijk over Reeboks, dus dat moet ik nu wel eerlijk zeggen. Ja, laat ons wel specifieren. He, dat ja, want, we een rebox zomaar, zomaar een hertje noemen. He. Nee, elanden en zo zijn er in... De boves. Echt <laughs> totaal niet, totaal niet. Maar dan gaat het naartoe. en je houdt een beetje afstand en je houdt ja. respect. En je kijkt ze in de ogen. Ja. En op een de duur denk je, nu zijn we vrienden. Nu kunnen we een echt diepgaand gesprek beginnen. En dan ineens, ruffels in die weg. Oh ja, oké. Okay. Ja. Hij kijkt ze diep in de ogen en dan denk je, nu gaat het gebeuren.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 Then you came into my life And you changed my whole world for good Told me to love myself a bit Try to break up. Said and done. They'll never kill this fire. You're... Wat denk je, Bart? Wat gaan we doen? Ik vind dit een leuk liedje. Ja. Ik vind die Stef Koekoeks. Gustaf. Ja. vind een toffe gast. Mm -hmm. Ik vind het ook gewoon genant. Die, die heeft altijd in het hoekje moeten staan als backing vocal, mm -hmm. op, op andere songfestivals. Dus die weet al exact hoe het er allemaal gaat. Ja. Het liedje heeft het juiste onderwerp, denk ik, naar de Eurosong community. Ja. En, en het, het is een beetje haals. Als ik, nou, mm. het, het enige wat je misschien zou kunnen zeggen is dat... Ze gaan qua image het een en ander boven halen. Ja. Ook dit jaar. Ja. En ik weet niet dat dan een hoekje Dat een dat hoed, genoeg, ga, genoeg gaat zijn. Of, of, de, of de hoed genoeg gaat zijn, dat weet ja, ik niet. Okay, okay, okay. Hey, hey! hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Zeker en vast dat die dinsdag begonnen is, en hoe, want je staat op met Bart Peters. En ik ben er ook bij. Dus. En ga is is er ook bij. Schema is er ook bij. Er ook bij. Er ook bij. Jullie, jullie zijn er ook bij. Ik merk dat jullie al wakker zijn. Welkom bij de radio. Welkom bij deze prachtige dinsdag. Het weer dat gaat blijven kwakkelen tot hemelvaart. Maar eigenlijk, dat is amper nog een dikke week. Dus dat is ook niet zo erg, natuurlijk. Zeg, maar het is eigenlijk al, sorry, maar het is eigenlijk al wel lente en zo, hè. Ja, voilà. En er zijn al wat gewoon dagen geweest. En we hebben, we hebben hersjes gezien, zo meteen. Ja. Daar nog meer over. Maar ja, dus vandaag de eerste halve finale van het Songfestival. Straks horen we daar alles over vanuit Liverpool. We hebben een lijn daarmee gelegd. Volgens mij heet die lijn Peter van de Verre. Recht onder het kanaal. Ja, ja oké. Okay. Helemaal, dat is voor straks. Er is blijkbaar een enorme toename van huwelijkscontracten. Er wordt nog veel getrouwd, maar dat gaat over huwelijkscontracten. Ik, ik ben ook... Dat, dat je wil zeggen in gemeenschap van goederen. Ik weet het niet. Dat is Jawel, waarvan... dat is volgens mij dat. Is dat dat dan? Er zijn soms hele rare huwelijkscontracten ook. Ja? Ik heb er eens gehoord van voetballers, ja. van als een wijk hè, twee kilo aankomt, is het huwelijk over. Ja, da en da dat is ooit en terecht. geweest. En terecht. En terecht. Je, je hebt niks enfant. anders te doen dan op haar lijn te letten. Susca, enfin! Dus ik ben ermee aan het lachen. Oké, okay, ik hoop het. Absoluut, absoluut. Uh, het nieuws van Hugo, van Nicole, het ging niet goed met hem. Maar het gaat terug beter met hem. Maar hij is toch gevallen van dat trapje? Hetzelfde trapje als Nicole. Ik weet het. En dat was dan iets aan zijn duim. Maar ja. um, hij zag het niet meer zitten. Maar het gaat echt goed met hem. Want... Zijn bloed is veranderd in champagne. Hij heeft het gevoel dat er champagne door zijn aderen stroomt. En dat komt goed uit, want... Hij heeft een nieuwe champagne-lijn. Een champagne-lijn Nicole en Hugo champagne. Dus dat, dat is heel erg goed. En dus daarnet zei ik het al, Christoffel Koppes uit Lierde, ja? die begrijpt jou op deze dinsdagochtend. Christoffel, dat heb ik juist. Hè. Jij begrijpt Peter, hè? Uh, Bart, ja. ja. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, Siska en, uh, Tisca en uh, Bart. Ja, inderdaad. Ik... Ja, goeiemorgen. Dat was nu toevallig. Ik, ben aan de... ik zet de radio open om zo uur. Ja, smorgens is ik naar uh, de radio. En ik ben hier uh, bezig in mijn keuken, aan mijn zicht achteraan, ja. Aan mijn Ja. Mijn pc heb ik dus zicht op een bos. Ja? ja? En, in, en inderdaad, um, ik zet mijn venstroepen. Misschien nooit het of niet aan de volk is aan het ik Maar ik het, zet ja. mijn venstroepen en dan... En dan uh, soms zie ik zo een keer zo een passeren zo van die hartjes. <laughs> ja. ja. Een kastaar. Zeg, Gustav, in, in, niet, uh, is het er eentje niet, of uh, zijn het er meer? Het, het moet dat per, u... per acht, ah, wel, acht zijn, zegt Bart. Ah, wel, in deze bos heb ik nog maar zien passeren. Maar ik Bij vroeger, als, of als, ik naar mijn, als ik naar mijn werk rijd, passeer ik uh, langs een bos... En daar heb ik een stuk of 30, 40 keer geteld. Wow! En, ja, en dat is zoals dat Bart zegt, je kunt er daarin inderdaad, een gesprek niet voeren als je wilt. Juist het moment je sprang... dat je begint... Ja, maar inderdaad. je uh... staat stil. Wat wordt er Je staat stil met je nato. Dan? Ja? ja? Hallo, ah, je staat stil met je NATO, je draait je vensteraf, je kunt allemaal doen. En eigenlijk dat Bart zegt, je kunt ze echt in het kijken. En juist voor het moment dat je denkt van, ik heb een goede gesprekspartner gevonden voor mijn probleem, dan die weg. Ja. ja. ja. Dus precies van oké, okay, je mag naar mij een keer kijken, maar we beginnen niet over je problemen. We beginnen zagen alsjeblieft. Voilà. Ja. Ja. Zo is dat natuurlijk, die hebben door dat wij de neiging hebben om tegen hun te zagen. Ja, voilà. die ja. weten van ja. het ja. gaat weer. Oh nee, het is de Bart, nee, ik ben weg. Maar is het, weer, het is weer voor te zagen. Ja, ja. Oké, okay. Christoffel, dank je wel daarvoor, want Mirjam die heeft ja, ook, ook plannen. Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen, Mirjam, jij uh, staat klaar om reden te gaan spotten. Ja. Ja, dat is zalig om een ree te kunnen fotograferen. En ik zit tegenwoordig heel veel op de baan van, uh, van Duffel naar, naar Boeghout. Oh. Allee, dat is Duffel hier en dat is kortom Bart, denk ik. Dan kom je langs de, tro uh, de trommelbaan bijvoorbeeld. Daar is een bosje waar ah, ja, je regelmatig ja, herten ja, ja, kan vinden. Ja, ja, ja, ja, daar kom ik. Waar dat is. Ja, ja, ik weet exact waarover je het hebt, inderdaad. Ja. Ik vind het goed dat we ook nog wat lokale... lokale um, ja. De regio, de regio. Belangrijk, hè? Zeker. Dus, en Mirjam, je gaat dan een reë spotten straks in Boeghout. Ja. En dan, uh, is in Boeghout zitten er ook zwarte reeën. En dat is eigenlijk een beetje een zeldzaamheid. En ik kom ze toch regelmatig tegen. En eigenlijk, in Boeghout zijn de meeste reeën die blijven staan voor een fotoshoot. Ik had een paar foto's doorgestuurd en daar zie je dat. Daar is het geen zwarte, hè. Je ziet... Ah, nee, nee, nee. En dus die weten van... Ah, Mirjam komt eraan met een kodak. Ik ga poseren. Hey, mijn linkerkant, pak met een linkerkant, Mirjam, want dat is een ja. betere. Ja. En ja, dat, is denk... vooral, dat is toch vooral... Kijk, we zien daar trouwens een afbeelding. Dat is toch vooral in de buurt van de Boshoek, hè? Ja, ja, van de Boshoek. Ja, daar is het eigenlijk. Ja. Maar, maar dat, heeft natuurlijk, dat heeft natuurlijk te maken met het bos van Moretus. Het bos van Moretus, daar zitten ongelooflijk mooie dieren. En weet je dan? Niemand mag weten hoeveel precies... Dat is een geheim bij ons. Ja. Want dan, is, dan weet je ook niet hoeveel ze er, dat is een heel vies woord, oogsten. Oogsten. <laughs> <laughs> Oké, okay, Miriam, ik wens je veel succes als er mensen, ja, bijvoorbeeld Jan Voets uit Rans, die stuurt al alle foto door van een ree die dat hij in Rumst enkele maanden geleden heeft Maar gevolgd. de ree is een heel mooi dier, hè, dat Ja, dat vind. is heel duidelijk. Miriam, dank je wel. Fijne ochtend nog. Ja, graag gedaan. Bye -bye. De luisteraars, die luisteraars zijn zo ongelooflijk lief. Ilse zegt, uh, dank je Bart om zo vroeg op te staan voor ons. Dat vind ik heel echt lief. Echt ja, Ik vond echt, het eigenlijk ja. aangenaam om zo vroeg op te staan. Ja? Wacht Ik, ik ben wakker geworden en ik dacht, poep. Echt? Ik ga naar goede. Ja, ik had iets voor. Dat, ja. is raar, dat is raar. Een aanval van positiviteit. Ja. Ouders hebben ook iets voor. Want ze zetten tegenwoordig hun kinderen liever voor de televisie dan voor de tablets. Opvallend, maar Schema weet daar meer over. Christel van Dijk kijkt in de spiegel en ziet Anne van den Broek. Zingen, dansen, acteren. Ze laat haar vele talenten graag zien op het podium. Maar hoe kijkt ze naar zichzelf en naar het leven? Beroepshalve kijk ik natuurlijk heel veel in de spiegel. En ja, ik had eerst twee jaar corona en dan een jaar kanker. Dus ik heb eigenlijk de afgelopen drie jaar een pak minder in de spiegel gekeken. Christel confronteert Anne van den Broek met zichzelf. De Spiegel, een podcast van Radio 2. Beluister alle afleveringen nu in de app van VRT Max ontdek de maand van het Italiaans design bij Chateau Dax richt uw woning in met de mooiste ontwerpen Made in Italy aan onweerstaanbare prijzen alleen bij Chateau Dax Gianni Schicchi van Giacomo Puccini een gloednieuwe voorstelling van Zomeropera vol romantiek humor en drama van 26 mei tot 23 juni in het magisch decor van de landcommanderij Aldenbissen alle info op zomeropera.be, samen met het belang van Limburg en Clara. Kom de maand van het Italiaans design ontdekken bij Chateau Dax, aan onweerstaanbare prijzen. De mooiste creaties made in Italy, met de stijl en het comfort van de zetels van Chateau Dax. Alleen bij Chateau Dax. Goedemorgen, dinsdagochtend 9 mei. Ouders zetten hun kinderen liever voor de televisie dan voor de smartphone-schema. Opvallend. Ja, steeds minder kinderen onder de acht jaar mogen de smartphone van hun ouders gebruiken. En ze zeggen dat zelf in uh, een enquête, mediawijs, om de twee jaar vragen ze ouders hoe kinderen omgaan met media. En blijkbaar zeggen ouders dat ze er toch liever voor kiezen om hun kinderen tv te laten kijken dan een smartphone te geven. Want zo kunnen ze makkelijker in de gaten houden ja, wat ze precies allemaal aan het kijken zijn. En op een smartphone is dat veel moeilijker. En ja, er zijn ook verschillende apps waar zijn die kinderen mee bezig als je dan zelf in de keuken staat. dus Een tv is dan veiliger. Ja, ja snap ik wel. En ook die, smart, die smartphone of die tablet. Ik heb het gevoel dat het zo dicht bij je gezichtje zit. Die ja. kijken dan echt zo. Denk altijd, denk ah, ja, ik denk dat ouders ook, ook liever tv's hebben dan uh, smartphones of tablets. Toch? Hoe zat het ja. bij jou, Bart? Onze meisjes ja. die waren jong in de jaren 90. Hè? Dat was er nog niet. Ja, Kitnet was er al wel. Ja. Kitnet is altijd een goede aanrader. Absoluut. Maar wat er toen ook nog bestond, dat waren videoteken. En daar ging je dan van die, van die viagessen halen. Hè? Uh -huh. En je moest dan heel vaak als ouder een film 700 keer meekijken. Als dat jungleboek is van Disney tot daartoe, maar Moulin, dat valt tegen. Dan kan je beter naar Ketnet kijken. Ja, dat en ik is... zie nu soms van die echt kleine baby'tjes en, en, en die blijven altijd naar, naar dezelfde brol kijken. Brol. Brol, ja. Brol.com, zeker dus vast. eigenlijk Brol Control, daar, daar moeten we aan doen. Daar moeten we aan doen, ja. Kijk naar KidNet. Zeker. Ja. En er is een nieuwe, een nieuwe rapper ook. Nona is een nieuwe rapper, dus dat is echt helemaal ja, goed. Ja, en dat is het kleindochterke van Nonkel Jeff. Ik weet het. Van, van Ivo Pauwels. Ja, allemaal goed. Dus ja. Nona wordt een, wordt een grote ster, ja. denk ik. Ja. Schema, iets anders, want in, in Gent, in Oost-Vlaanderen, gaan de trams, de trams. De trams. Ik graag een tram ook eens zeggen. Ja. Die gaan minder geluid maken. Hoe komt dat? Ja, die trams die maken heel veel lawaai. Vooral als ze een bocht nemen. Um, en ja dat komt natuurlijk omdat met de metalen wielen over metalen sporen schuur, schuren. Metaal op metaal. Oh. En dan heb je zo oe, oe, ja. <lacht> Ik denk dat mensen heel graag... Schema, ja, kan je het nog eens één ja. keer heel duidelijk zetten? Ja. Dat is het Ik wel. Zo. Nooit iemand. Ik heb het gevoel dat er een tram in de studio is. Ja? ja. Absoluut, maar We dat is toch goed, echt ja. super irritant. Ja, ja. Um, en het is natuurlijk ook gewoon, ja, zo werken trams nu eenmaal over heel de wereld. Maar in Gent gaan ze dat dus aanpakken. Ze installeren een systeem en dat zal dan tijdens de rit automatisch de wielen smeren met olie, oh, ik zeg daardoor een voilà, ja. zal het minder geluid maken. Mm -hmm. En zo'n 27 trams hebben dat al, maar tegen eind dit jaar zal het toch al meer dan de helft van alle trams in Gent dat systeem hebben. Dat is echt weer een wereldprobleem dat dat opgelost is. Ja, voilà. Maar misschien oh hier, ik zie in de app hoeveel oh, berichten komen binnen Shema zijn ze boos? Nee kan je please nog eens de tram nadoen? Ja, ja, ja dat dacht <truimert> ik eigenlijk ook. Schema. Dus pas er komt een tram en er is nog geen olie en dan hoor je Shema. <truimert> dat kan ook in een botsende tram dat kan ook hè? Oh ja. Ah hier is mijn microfoon. Ik heb het gevoel van ik klink een beetje raar. Maar dus bij de radio heb je een microfoon nodig en is dat in mijn haar? Je hebt te veel haar. Nee, nee. Ik heb zelfs mijn er laten uithalen. En toch heb je te veel haar. Ja. Voor dit uur van de ochtend. Ja jongens, echt wat een chop is dit, toch? Echt... Excuseer, voor mijn... Ik was echt bijna, ik was al 26 minuten goed bezig zonder iets verkeerd te doen, tot ik dan mijn microfoon Ja, maar Dit zet. is gewoon menselijk, hè? Dus ja, je sorry. microfoon in je haar verliezen, dat is menselijk. Zul ja, je maar nog één keer in het tram alsjeblieft? Ja. ja. Ik dus, doe mee. Maar echt. De rillingen over mijn rug, als er zo nog geluiden zijn. Wat vind jij het ergste geluid ter wereld, Bart? Uh, nu zou ik kunnen zeggen... De, de stem van de zangeres van de Cranberries of zo, maar dat is onbeleefd. Want die is ook gestorven. Die is overleefd. Dus, dus, dus we hebben daar eigenlijk geen pro probleem meer mee. Voilà, dus dat bestaat in nee, maar, maar dat vond ik wel een, een echt vervelend. <lacht> dat vond ik wel echt vervelend, eigenlijk, ja. Oh, dat is een grappige zombie van de Cranberries staat klaar. Uh, Siska, dat zou ik niet doen. Ja. Als er mensen zijn die nog een ander geluid hebben, waarvan je zegt... Maar dan op een andere manier. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met radio 2 ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hé, hé, hé. Jouw goeiemorgen, telt voor twee. Siska Scooters hey, hey. en Bart Peters. Radio 2 Goedemorgen, morgen. Het ergste geluid ooit, waarvan je zegt van ja, zit dat af. De cranberries. Nee, nee, nee. Stuur maar even door in de app. Je hebt zo van die klassiekers natuurlijk waar je meteen aan denkt. Dus nagels op een, uh, op een bord. Of een krijtje dat verkeerd gaat op een bord. Dat kan allemaal. Maar dat is uit onze jeugd hè. eigenlijk, eigenlijk maar... Nu zijn er ook smartboards en zo. Ja. Dat staat niet meer. Maar wat is echt een vreselijk geluid? Ik ben aan het nadenken. Ik kan niet meteen op iets komen. Schema? Nee, schema is geen vreselijk geluid. Nee, nee ik... Ach, graf. Heb... Graf, Bart. Maar, heb jij een voorbeeld van een vreselijk geluid? Zeg, dat bedoel ik ja. Je voelt je anders, ze staren je aan. In een hoek dreig je weg te kwijnen. Je zoekt een plek waar je heen. Het is iets over half zeven, dus hoog tijd voor de hoofdpunten met Schema. Goedemorgen. Op het zeekanaal in Tissels bij Willembroek is gisteravond een groot containerschip tegen de Ringbrug gevaren. Door de botsing raakte een vrachtwagen die net over de brug reed, ook zwaar beschadigd. Het schip en de vrachtwagen zijn intussen getakeld. En de vakbonden bij Bipost dreigen met acties als het personeel het slachtoffer zou worden van de problemen bij het bedrijf. Bipost zal mogelijk veel geld moeten terugbetalen aan de overheid voor gesummel met overheidscontracten. En de vakbonden zijn bang dat er daardoor ontslagen vallen. Ja, ik ben er, ik ben er. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De gemeente Oosterzeelen schakelt een auditor in die de werking van het OCMW en de gemeentediensten moet doorlichten. Oosterzeelen doet dat nadat het agentschap opgroeien... het OCMB zwaar op de vingers stikte... in verband met de organisatie van de kinderopvang. Zaterdag raakte bekend dat de crash Bambaloo moest sluiten. Onder meer omdat er te weinig toezicht was en er niet veilig met de kindjes werd omgegaan. Vorig jaar moest er ook al een crash sluiten in Oosterzeelen. Een auditbureau zal nu nagaan hoe de gemeente haar diensten beter kan organiseren. Eind volgende maand moet het rapport van de audit bij de kinderopvang er dan zijn. Intussen is de gemeente nog volop bezig een oplossing te zoeken... voor de kindjes van Bambaloo die afgelopen weekend dus dichtging. Het parket heeft meer details gegeven na de dodelijke schietpartij van gisteren in Gent. De federale politie moest in het kader van een drugzaak... een huiszoeking doen. Ze vielen daarbij gisterenmorgen binnen in een appartement in Gent. De verdachten richten een wapen op de agenten... en die hebben geschoten, vertelt Caroline Verschuren van het parket. Op het moment dat ze het appartement betraden... heeft de 44-jarige bewoner in de woning een wapen gericht op de politie. En daarop heeft zich het incident voorgedaan... De politie heeft dan onmiddellijk de reanimatie gestart... maar alle hulp is te laat gekomen. Ook de hulpdiensten werden nog gebeld... maar de man was al overleden. In de app van VRT Nieuws kan je er meer over lezen. De lijn in Gent zal tegen eind dit jaar... meer dan de helft van zijn trams uitgerust hebben met een systeem... dat het snerpende geluid van de trams in de bochten dempt. Het gaat om een geluid van metalen wielen op metalen sporen... en dat zorgt vaak voor geluidsoverlast. Volgens de lijn is het een fenomeen... Dat in de hele wereld voorkomt. Maar in Gent zijn intussen al een deel trams uitgerust met een systeem dat de sporen smeert, waardoor dat snerpende geluid gedemd wordt. Momenteel zijn al 27 trams met het systeem uitgerust. Dit jaar komen er nog eens 13 bij. En de komende maanden komen er ook geluidsmetingen in Gent. Als dat resultaat goed is, krijgen alle trams in Gent op termijn dat systeem. En Gentenaar Thomas van der Spiegel, de CEO van Flanders Classics en voormalig basketter, wordt nu ook bestuurslid van voetbalclub Anderlecht. Dat heeft de Raad van Bestuur bij Anderlecht gisteravond bekendgemaakt... Van de Spiegel zal het tweede bestuurslid worden... voor de vernootschap Movavi na voorzitter Wouter van den Houten. Het weer in Oost-Vlaanderen wordt nat vandaag. Zowel in de ochtend als nog een groot stuk van de middag... schuift regen voorbij. Daarbij kan nog eens 10 liter water per vierkante meter vallen... of meer op lokale plaatsen. Richting avond en nacht wordt het tijdelijk droger vanaf de kust. We blijven wel in een zachte stroming zitten... met aanvoer van zachte lucht. Temperatuur haal zo'n 15 à 16 graden. Morgen, woensdag, is er veel bewolking met buien... Een kans op onweer. Ook donderdag en vrijdag krijgen we nog geregeld buien. Met kans op onweer. Zaterdag zou het dan droger moeten worden. Ja, en uh, dinsdagochtend en veel water, dat is meestal recipe for disaster. Hè. Hoe gaat het op de weg? Ja, voorlopig nog vooral regen in het westen hoor. Dus in het centrum van het land valt het nog mee, maar de files beginnen wel op te bouwen natuurlijk. Op de E19 naar Antwerpen is het al wat aanschuiven van Brecht tot Sint-Job. En op de E313 sta je een kwartier in de file vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Gent uh, ja, doen tien minuteur bijtellen van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan uh, nog in Antwerpen, in de Waaslandhaven, zijn er problemen door een brand aan de molenweg. Dat is uh, tussen de liefkenzoektunnel en het deurgangdok. politie vraagt aan uh, mensen die daar werken... Ja, ramen en deuren gesloten houden... en zet ook de ventilatie van je voertuig uit, alsjeblieft. Verder naar Brussel. De eerste file zien we bij Aarschot. valt voorlopig nog wel mee op de E314. En dan is het opletten tot slot op de binnenring rond Brussel. Tien minuten sta je daar aan te schuiven van Grimbergen... tot op het viaduct van Vilvoorde, want daar is net een ongeval gebeurd. Prof. Als experts in ramen en deuren profileren wij ons graag als echte pitjes precies. Alles moet kloppen voor we stoppen. Dat beloven wij. Dat is de pro in Profil. Check heel ons programma van beloftes op profil.be of beter maak een afspraak met een profilexpert in je buurt. Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Proximus stelt voor. I got the fiber. Als mijn dochter TV kijkt, terwijl ik stream. Fiber. Als ik even online shop, dat is nog elke keer subliem. I got the fiber. Als ik een call doe, ochtends met mijn ganse team. Fiber. Als ik vlotjes van op afstand koffie zet met sugar en cream. I've got the fiber. Ultrasnel en stabiel internet. Nu twee maanden gratis op je pek. Info en voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Op Moederdag steunen we mama's in nood. Doe een gift aan het kinderarmoedefonds op krevel.be of in de winkel en wij verdubbelen je bijdragen. Krevel, leef beter. Vier Moederdag met Douglas. Want mijn moeder is de allerliefste. De beste. Mijn moeder is mijn voorbeeld. Mijn beste vriendin. Ontdek de mooiste parfums en andere beauty cadeaus. Profiteer van ronde prijzen op alles. Douglas, ik heb een eiland gekocht Nee, echt? In de Caraïben of zo? Maar nee, hier, we staan eraan ah. Heel mijn schoenencollectie past daarin nee. Dat is een van de nieuwigheden bij Maatkasten Online voor de dressing oh, Maar zo ferm en ook weer alles zelf kunnen kiezen Ah ja, inderdaad, op de laptop mijn kast ontwerpen kleurtjes kiezen, maar. klik op de bestelknop en alles wordt aan de deur geleverd Ik moet daar ook eens bestellen Bestel nu op maatkastenonline.be en krijg 20% korting De scherpste prijs aan schrijnwerkerskwaliteit 100% op maat, 100% Belgisch de Radio 2 Filmclub nodigt je uit op de avant-première van Het Geheugenspel. Ik wil het maar herinneren. De nieuwe film van Jan Verheyen en Lien Willaard, gebaseerd op het spannende boek van schrijvers-duo Nicky French. Wanneer er een lijk gevonden wordt... komt er een lang verborgen misdaad aan het licht. Even niet. Even geen leugens. Kom op dinsdag 16 mei naar Kinepolis-Leuven. Niemand is vertrouwen Echt niemand. Meer info of win een ticket op radio2.be Dag oma. Dag schat, ik heb iets lekkers. Iets zelf gemaakt? Veel beter. Verse aardbeien. Goh. Van Hoogstraten, hè? Ja, ah, dan is het goed. Hoogstraten Aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Hoogstraten Aarbeien. Radio 2. Goeiemorgenmorgen. Goeiemorgenmorgen. Siska Schoeters en Bart Peters. VRT Radio 2. Let's go girls. Come on. I'm going out tonight. All right, gonna let it all hang out Wanna make some noise, really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout No inhibitions, make no conditions Get a little out of line I ain't gonna act politically correct I only wanna a good time Feel like a woman hey! The girls need a to break it tonight We're gonna take the chance to get out of town We don't need romance, we only wanna dance We're gonna let our hang down The best thing like a woman Like a woman. Yeah. Hier hebben we toch al veel plezier aan gehad. Dat is een prachtig liedje. Het <laughs> is een prachtig liedje. Ja. Zeker en vast. Man, I feel like a woman. Het ging daar net over vreselijke geluiden. Want de Dit is geen vreselijk geluid. Absoluut niet. De trams in Gent die krijgen kruipolie, zodat dat geluid minder snerpend zal zijn. Minder ijzer op ijzer. Inderdaad. Bellen uit Rooselare die zegt luisteren naar de radio, terwijl er storing op zit. Oh, dat is om zot van te worden. Maar er zit toch nooit storing op Radio 2? Ja, maar als je zo nog een antenne hebt. Ah ja. Ze heeft nog geen antenne. Ze heeft nog geen uh, moderne radio, wat ik heel charmant vind. Wat ja, veel leuker ja. is natuurlijk om zo te zoeken. Ja, ja. Serge de Mul uit Beelsen die zegt... ...met een mes op het bord snijden en dat het zo knarst. Oh. om kiekenvlees van te krijgen, maar dat kiekenvlees kan je dan weer snijden en dan heb je lekkere hapjes. En dan is de cirkel rond en Manuel Huisman uit Brugge zegt boren en grasmaaiers, vind ik vreselijke geluiden. Er zijn veel geluiden die heel erg vreselijk zijn, maar... Morgen. We moeten even naar Begijnendijk, Vlaams-Brabant, want dan hebben we daar Herman Derdin. Herman, goeiemorgen. Goedemorgen, Fiska. Dag, Herman. Ik heb hier de grote Bart Peters ook naast mij. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen, Bart. Hi. Herman, jij bent eigenlijk de held van de dag, van het jaar, van altijd. Want misschien moeten we het toch verduidelijken. Jij bent 81 jaar. Vorig ja. jaar heb jij het Belgisch Werelduurrecord Baanwielrennen verbroken. En wat kondig jij vandaag aan? Uh, dat ga ik proberen voor het wereldrecord te brengen. Wauw. Het werelduurrecord. Ga je ja. eigenlijk aanvallen. Op wiens naam staat dat op dit ogenblik? Weten we dat? Uh, nee, dat weet ik niet. Dat is uh, een, een, een Canadijs of zoiets. Ja, oké. Ik, ik okay. het niet. Oké. Okay. Het is in de uh, categorie 80-plussers. Hoe lopen de trainingen? Herman? Perfect. <laughs> <lacht> Bijvoorbeeld vandaag. Wat wordt er vandaag getraind? Of hoe ziet jouw training van vandaag eruit? Wacht, kijk. Mag ik in eens even pakken? Ja, ja. Dat is belangrijk. Een trainingsschema. Ja, hè? Hallo, ja. Ik heb, ik heb een schema van dokter de Schutter. Hè? Ja? Van dokter de Schutter. Dat is een hele goeie. Echt. Ja? Ja, ja. Nee? schiet je als een paar. Sint Wat zeg je? Zeg nog eens. Het is de ploegart van op Sint Fenix. Oh, jong. Oh, oh. oké. Okay. Dat is echt een... Uh... Wauw, wauw, wow. En wat zegt dokter De Schutter voor vandaag, Herman? Daar staat op, lange duurtraining. 225 minuten. Ja? 225 minuten aan een hartslag van 120 tot 140. Met vier versnellingen van 15 minuten aan extensieve duurtempo... Hartfrequentie, 140, 155. Ah ja, dus ergens een kleine interval toevoegen, maar eigenlijk vooral lang, want dat is heel lang, 225 minuten, dat is bijna... Ja, ja. Dat, is, dat is veel meer dan een uur, hè. Ik, ja. dat, is, dat is bijna vier uur. Ja. Dat jij, dat je, en ja. fiets jij buiten of fiets jij op rollen? Ik uh, fiets vandaag binnen. Nee. Ah ja, op want het, okay. het, het, gaat, uh, het gaat heel veel weer worden vandaag, Herman. Ja, ja, anders dan mij dat ik uh, binnen nee. fiets. Oké. Okay. Hoe, hoe kunnen we die kansen inschatten, Herman? Vorig jaar knal dat Belgisch uh, werelduurrecord, dat is aan Flarden ja. gefietst mm -hmm. voor jou. Wat, hoe ga jij dat dit jaar doen? Wat denk je? Is het haalbaar? Het was vorig jaar al haalbaar. Zwaar. Ja, maar, maar dat was het Belgisch werelduurrecord. Maar nu is het het internationale werelduurrecord. Ja, maar... De de tijden van, van die oefenen in Gent, ja. die lagen allemaal hoger als de 39, dat wereldtekort is. Ja, oké. Okay. De, laat, de laatste wijk dat ging oefenen, ja. Ja, waren de tijden beter. Maar okay. de dag zelf dat we gereden hebben, was het 1100 millibar. Uh -huh. En 31 graden warm. Ja. En, Oef, mij. En Koen Bijkmans van Sikker in Vlaanderen, die mij uit de startblok liet starten, die vertelde tegen mij aan zijn jongenshuis, uh, dat gaat niet lukken vandaag, want met zoiets is er nog nooit een record gesneden. Ne? Ja, oké, okay. en dan toch nog. Dus wanneer, wanneer gaat het gebeuren, Herman? Wanneer moeten wij al onze vlaggen bovenhalen, al onze supporters uh, stemmen? Wanneer ga je dat doen? Ja, een goede vraag. Ah, ja, oké, okay. dat uh, weten we nog niet. En, en waar ga je het doen, Herman? Waar ga je het doen? In... in, in, in uh, zolder. In Zolder? Maar, maar daar rijden ook auto's. Hè? Dat is een gevaarlijk Autoraceparcours. Je gaat het toch niet op het autoreceparcours doen, hè? je touwtjeshekje, het zijn een neefpiste aanbouwen. Ah, okay. Ideaal, okay. ideaal. Herman, wij horen elkaar nog, want wij staan als één vrouw en man achter jou. Absoluut. Helemaal. dankjewel. je Goede training gewenst. Voorzichtig zijn ook. En uh, ik voel het. Dat komt helemaal in de sacoche. Allerbeste Herman, tot de volgende keer. Bye. Dag Herman. En. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Straffe P. Een Echt, ik ga vier uur fietsen. Ik ben echt iets jonger. Ik zit met vier uur op mijn fiets. Ik ben dood. De man in de spiegels zei me niet. Eerlijk waar, waarde woedt me niet. Want dan ga ik alleen maar malen. Want ik wil vluchten van die pijn. Deze man wil ik niet zijn. Hij begint me in te halen. Ik heb vaak gevlucht. Ik vond gerust. Ik loop zit weg, ben uitgeput Het lijkt alsof ik val Want ik krijg geen adem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 Ik loop zit weg, ben uitgeput Het lijkt alsof ik val Want ik krijg geen adem meer Is dit de laatste keer Oh, ik slenter over straat Alsof je niet bestaat is de nieuwe van André Hazes, Bart. Ja, maar hij ging zogezegd geen slakers meer zingen. Dit is toch een slager? Ik weet het niet. Dat is, dat is, dat is... Ik vind dit genre overschrijdend. Oké. Okay, okay. Margot van de regio. We hebben Margot van de regio. Bart Hele goede naam. Ja. Rijmt ook heel goed. Ja. Ja, dat, is, dat, is waar, dat is waar. En Margot die gaat eigenlijk alle regio's af die er zijn in Vlaanderen. Maar nog beter. Er is één straatnaam die het meest voorkomt in Vlaanderen. De Kerkstraat. Bena. De de molen zeker de molenstraat, molenstraat natuurlijk dank je wel om het een beetje op te stoken <laughs> maar goedemorgen hallo goedemorgen maar hoeveel molenstraten zijn er nu weer 265. Ja. Wow. en jij wil ze allemaal bezocht hebben ja, dat is mijn plan. Ja. Dat mensen, ben ik toch aan het proberen. Ja, mensen die nu aan het kijken zijn naar VRT1 of in de app of via VRT Max, die zien een hele grote smile. gewoon van de regio met de mooiste smiley o ter wereld is dat eigenlijk ook wel. En ik denk, ja, sta, heb je Molenstraat nog een nieuwe molenstraat gevonden vandaag? Ja, vandaag uh, ga ik naar Ekere bij Antwerpen. Want daar wonen Daisy en Alfons. Die hebben ons een bericht gestuurd of is bij hen langskomen. En Daisy en Alphonse die zijn zot van Elvis. Die hun uh, huis is een soort mini-museum van uh, The King of Rock and Roll veel verzamelobjecten, waarvan één gehandtekend door Elvis, zelf. Wow. Dus, uh, ze willen dat graag laten zien. Ik ga jullie dat laten zien straks rond tien voor acht. Dan hoor je daar alles over. Maar wauw. Ik denk, Bart, ja? Bart, die spurt nu de studio uit. Die wil dat ook komen zien. Ja, ik ben gewoon kei jaloers. Ja, het zal wel. Maar je kan dat straks allemaal hier. We hebben ook een televisietje hangen in onze studio. Okay, Oké, perfect. Je mag het hier uh, zien. Mensen kunnen het zien in de app van Radio 2 of via VRT1 of via VRT Max. In de molenstraat in Ekeren. daar gaat ons Margot van de Regio straks naartoe tot straks Margot. dag Doei. Margot. maar gewoon. Let's Groove, Earth, Wind and Fire. Paul Peters zegt: En dat het buiten weert wat het niet laten kan. Met Bart op de radio. Spat de zon eruit. En uh, hij die vraagt of je een podcast hebt. Ik zelf? Ja. Een podcast. Want je hebt een goede podcaststem, eigenlijk. Uh, daar ben ik heel blij om. Ik, ik doe wel eens mee aan een podcast. Maar een persoonlijke podcast, dat heb ik eigenlijk niet. Voorlopig nog niet. Chriskaan nee. uit Assen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe gaat het met jou? Goed, goed. Ja, ja, ja. Uh, ja. Al vroeg wakker, zelfs alle dagen. Oké, okay, absoluut, absoluut. Chris, wacht, je moet mij even, je moet mij even helpen. Want uh, jij had een berichtje gestuurd. Ja, zeker. En wat stond er in jouw berichtje? Uh, wel, dat is in dat ik eigenlijk... Uh, wat betreft uh, de beren, of uh, ik weet niet of de heren... Die uh, deze week op bezoek krijgt... Is uh, Bart eigenlijk een knuffelbeer, 100%. Maar kijk eens aan. Maar ik Met ben ik niet hoe blij. Knuffelbeer... <laughs> Of elf misschien ook. Ik kan ook. Maar nee, ik, nee, is, nee. ik zit hier ik gewoon met, met rode wangen. Ik zit hier gewoon met rode ja, wangen. Dat hoeft niet, Bart, dat hoeft niet. Maar uh, je bent een hele fijne mens. We hebben naar een optreden geweest, een paar jaar terug. live ja. optreden. Ik vond dit super: springend veld voor mij te zien. Uh, je bent een hele fijne mens, niet alleen omdat je. Je zingt fantastisch, dat is fantastisch. Zoveel, zoveel mooie complimenten. Nee, maar we, moeten, we ja. moeten stoppen, want kan het is niet. te veel, het is te veel. want er komt kan nieuws niet. aan. Dank Stop. je Chris. Stop. Dank je wel. Snel je Moederdagcadeau bij Standaardboekhandel.be en haal het één uur later af in de winkel. Standaardboekhandel. Dat is lezen, leren, geven en beleven. Nieuw. Plus. Van het nieuwsblad, de Standaard, Gazet van Antwerpen, het Belang van Limburg en de Gentenaar. Plus, dat is een abonnement op één krant, plus gratis alle Plus-artikels van vier andere topkranten. Lees nu Plus de eerste maand voor één euro. Kies je krant op plus.be. Wie twijfelt hoe hij meer uit zijn spaargeld kan halen? Luister beter niet naar dat stemmetje van die over-overgrootmoeder die eigenlijk al lang dood is. Spaargeld? Stik ze maar rap onder je matras. Dat is het veiligste van al. Nee. Je checkt beter ing.be slash sparen. En ontdekt er de interessante rentevoeten. Zet je twijfels om in sparen. Bij ING. Ons mama. Ja. Waar moet ik beginnen? Die is er nu is altijd. En die voedt ons. Vooral met haar goede raad. Haar inzichten. Haar groot hart. En ook met weergaloos lekker eten ja. Mama's zijn van onschatbare waarde. Verwen haar met een cadeau van bij Standard standaard boekhandel. Allee ja. Een boekenbond kan ook, natuurlijk. Ga naar standaardboekhandel.be, bestel online en haal één uur later je moederdag cadeau af in de winkel. Standaardboekhandel, dat is lezen, leren, geven en beleven. Wat heeft bijna elke Belg in huis zonder het te weten? Ehm, um, in huis, bijna elke Belg, EG natuurlijk. Dat is juist. Ook jij hebt waarschijnlijk een geneesmiddel van EG in huis. Betrouwbaar en doeltreffend. Kijk thuis eens in je medicijnkast. De kans is groot dat jij ook EG in huis hebt. EG, geneesmiddelen voor iedereen. En heel erg, goedemorgen. Het is uh, dinsdag 9 mei. Het is zo goed dat je wakker bent. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Sister, Goeders. Goedemorgen, show. En het is 7 uur. Dit is het nieuws met Sai. Goedemorgen. Zaventem blijft de politie ook vandaag waakzaam na het dodelijke incident in het station. En op het zeekanaal in Tisselt is een containerschip tegen de ringbrug gevaren. In Zaventem patrouilleert de politie opnieuw in de buurt van het station. Vrijdag begon daar na schooltijd een vechtpartij. Daardoor kwamen twee jongeren op de sporen terecht. Een van hen stierf en de andere raakte zwaar gewond. Op sociale media circuleren nog altijd berichten over wraakacties. En dus is de politie extra voorzichtig, zegt commissaris Evelien van Oetrieven. Sowieso volgen we de situatie op de voet op en uh, elke... Informatieelement bekijken we met de nodige aandacht en op basis daarvan evalueren we in welke mate we onze veiligheidsmaatregelen al dan niet nog bij moeten scherpstellen. Alles is afhankelijk van hoe het gerechtelijk onderzoek ook verder evolueert en de informatieelementen die ons ter beschikking zijn. Ouders en vrienden van de overleden jongen hebben gisteren op sociale media laten weten dat ze zeker geen wraak willen en dat ze in alle rust willen rouwen. In het centrum van Antwerpen zijn in de nacht van zondag op maandag drie Nederlanders opgepakt met een vuurwapen. Ze hadden ook iets bij wat leek op een explosief. De ontmijdingsdienst kwam ter plaatse en nam het mee om het te onderzoeken. De politie merkte dat de drie veel te snel reden en kon ze zo oppakken. Ze zijn 17, 25 en 27 jaar. Wat ze van plan waren, wordt nog onderzocht.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 Zeven van de negen geschorste leerkrachten van sportschool Hasselt dienen nu zelf klacht in tegen enkele andere leden van een WhatsApp-groep en ook tegen de schooldirecteur. De leerkrachten zijn geschort omdat ze in de groep racistische, homofobe en seksistische berichten stuurden. Maar de zeven leraren spreken nu over schending van de privacy en laster en erof. Ze blijven er ook bij dat het alleen grapjes waren en dat ze niemand wilden kwetsen, zegt hun advocaat Frederik De Buist. Wij blijven van oordeel dat privé-privé is. Dit zijn WhatsApp-berichten die niet in een professionele context zijn uitgewisseld. Het zijn volgens ons ook geen racistische, homofobe of xenofobe of wat dan ook uitspraken te noemen in de zin van de strafwet. Ons inziens hebben de cliënten niks verkeerd gedaan. Ze hebben enkel wat grapjes en wat grollen bij elkaar uitgewisseld. De leerkrachten komen vandaag voor de raad van bestuur van de scholengemeenschap. En dan wordt bekeken of hun schorsing wel of niet wordt verlengd. De twee personeelsleden van Bpost die voor minister van Overheidsbedrijven de Sutter werken, verlaten haar kabinet. Vorige week is daar veel kritiek op gekomen, ook omdat die twee mogelijk onderhandelden over contracten met Bpost. Minister de Sutter ontkent dat, maar ze gaan nu wel terug naar Bpost. Ze zijn samen eigenlijk tot de conclusie gekomen dat zij niet langer kunnen op het kabinet functioneren in een dergelijke context van verdachtmakingen. Is er eigenlijk geen andere oplossing voor hen? Om terug te keren naar Bipost. Dat betekent dat we de detachering volledig stopzetten, zodanig dat de banden met Bipost en het kabinet dan ook helemaal doorgesneden worden. En dan hoop ik dat we ons werk kunnen verder zetten. De Sutter heeft ook beslist dat personeel van beursgenoteerde overheidsbedrijven niet meer voor ministers of staatssecretarissen kunnen werken. Dat geldt niet alleen voor Bipost, maar ook voor Proximus. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel meer dan de helft van de trams in Gent zal eind dit jaar uitgerust zijn met het systeem om het piepende bochtengeluid te dempen. En Oosterzeel schakelt een auditor in die de werking van het OCMW en de gemeentediensten moet doorlichten komende tijd. Er wordt veel regen verwacht vandaag. Tot na de middag kan lokaal 10 liter per vier kanten meter vallen water. Nadien klaart de top wordt het droger richting de avond. Maximaal 16 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uurtje en al in de app van VRT Nieuws. En zo, regen en dinsdag, dat geeft, uh, dat geeft vonken op de weg, denk ik. Hè. Ha, uh, ja, het zal later in de spits zijn, hè, wanneer de regenzone ook over het centrum van het land trekt. Voorlopig valt het daar nog wel mee zo te zien. Even kijken naar de files richting Brussel. Dat gaat zo'n 10 minuten langzamer vanaf uh, Afligem op de E40. Ook 10 minuten tussen uh, Tielt-Wingen en Holsbeek op de E314. Wel, een uh, lange file op de binnenring rond Brussel. Een half uur aanschuiven daar van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. Komt door een eerder ongeval daar op de weg is gelukkig wel vrijgemaakt. En dan naar Antwerpen is het uh, ja, 20 minuten geduld oefenen... op de e 313 vanaf Herentals-West... en op de E34 natuurlijk vanaf Oelichem. Verder tussen uh, ja, Loenhout en sint Jop op de E19... is het een klein kwartier aanschuiven, zien we. De uh, sorry, de Antwerpsering natuurlijk richting uh, Gent... dus ook zo'n 10 minuten aanschuiven aan de Kennedy-tunnel. En dan in de Waaslandhaven, vlakbij Antwerpen... moet je nog steeds opletten voor een brand aan de Molenweg. Dat is tussen de Liefkundzoek-tunnel en het Deurgang. Je uh, kan best ramen en deuren gesloten houden en ook de ventilatie van je auto of vrachtwagen afzetten. Vind ik heel duidelijke informatie. Dankjewel daarvoor, Hayo. <laughs> oh oh. En dit is ook heel duidelijke informatie. We weten wat we moeten doen, hè Bart. Ja. Schudden met de billen, met de heupen. Shaken. <laughs> Het is dinsdag. Goedemorgen. That I love a foreign mentor The lucky fact of your existence Baby, I will find Okay, De dag kan niet kapot. Er zit een soort van panfluit in zich. Oh! Hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Dat is toch het beste? Een panfluit, dinsdagochtend en een koffiekoek met wat is dat? Met rozijnen? Met Rozijnen. Ik, ik denk dat er weinig betere dingen bestaan. Ja, eigenlijk niet. Nee, zie, Bart Peters kan ook niet verzinnen. Goedemorgen. Het is 9 over 7. Het is op 9 mei, dinsdag 9 mei, dat containerschip van bijna 200 meter lang tegen de brug in Willebroek. Knal. Het schip is weggesleept wel. Dus dat komt in orde. Rustig, geen stress. Ouders die zetten hun kinderen tegenwoordig liever voor televisie dan voor een smartphone of voor een tablet. Kan je het ook beter zien waar ze naar kijken? Beter controlen. Ja. Natuurlijk. Straks in Liverpool, de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Peter van de Veren, die is daar en die klinkt um, alsof hij nog onder een donsdeken ligt. Ik denk dat we dat best zo kunnen omschrijven. Goedemorgen, Morgen. Siska Schoeters. Oh. Ik ga u over een uur vertellen waarom Remo van het Groene Woud dit jaar iets met het eurovisie Songfestival te maken heeft. En waarom Nederland het waarschijnlijk beter gaat doen dan iedereen denkt. Ja, Allee, tot bied. Ja, tot straks, Peter. Over ongeveer een uur horen we hem. En dan Gustave, het is donderdag aan de beurt voor de halve finale. We kunnen die steunen, we steunen die door een hoed op te zetten. Hashtag hoedbezig natuurlijk. Minimaal, natuurlijk. Maar dus jij, jij, jouw ogen spreken een bepaalde taal als het gaat over Nederland, zou het beter kunnen ja. doen dan uh, mensen denken. Siska, we moeten daar eerlijk in zijn. Ja, heel Nederland graag. gaat de laatste tijd heel zorgvuldig om met zijn inzendingen, ook met heel goede resultaten eigenlijk. Ik denk nu bij ik denk aan Duncan Lawrence. Hè. Mm -hmm. Maar ik denk ook aan Ilse de Lange. Ik wou het met juist met de rare Ja. En nu ineens, ja. ze hebben niet opgelet. De, Want die, de spanningsboog stond iets minder gespannen. Dion, Dion en Mia, die Mia, die, die ken ik niet persoonlijk. Dion ook niet, maar die heeft bijvoorbeeld meegedaan met The Voice... Maar dat was al van valse gem. Dat was al, dat was al niet loopzuiver, zal ik maar zeggen. Nee, we hebben daar, we hebben daar ook... Um, uh, maar dat is nog iets anders. Dat zijn hun twee. En dan zou je kunnen zeggen, ze ah, ja. hebben iets voor met hun in-ears. Ja, het klinkt oortjes. alsof de, hun beluistering niet goed was. Want dit is wat er... Ja, de wereld is rondgegaan, ja, laat ons ja. maar zeggen. I'm sorry, just Ja, iedereen verdient een opwarming. Een opwarming van de aarde? Van de stem, zou ik zeggen. Misschien dat nee, was nieuws te maken. Nee, dus nee, nee. En je zou kunnen denken: het heeft iets te maken met in-airs. Ja. Maar als je meedoet met het Songfestival, dan weet je dat je die monitortjes in je horen hoort te steken, die geven bepaalde effecten enzovoort. Maar dat is zo'n beetje. Dat kan je beter bij voorbaat even nagaan, of dat een verschrikkelijke impact heeft op je zangprestatie. Ja. Maar nu heb ik laten. ...mij vertellen... Ja. ...dat Duncan Lawrence, je kent hem nog, he, van Arcade... He. Zeker. Die, ...die zich nu aan het moeien daar te Liverpool... Ja. ...en ondertussen zou het beter gaan... ...met Mia en Dion. Ja, want daar zouden ook uh, geluiden van zijn... ...laat ons het geluiden... ...want ze hebben dan met akkoorden zitten spelen... ...verhogen, verlagen, weet ik veel ah, wat. verhogen kan helpen. Ja. Want dan, dan, ga je, dan ga je soms juister zingen. Oké, okay. gebruik je oren, is het beter nu... ...want dit ja. zou dan beter moeten ja. zijn. I, oh sorry... Ik hoor heel nu? goed wat er gebeurd is. Ja. Ja. Er zitten nu live backing vocals onder. Ja. En die zingen keijjuist. En zij tunen zich een beetje op die live backing vocals. Maar ik, ik, ik hoor maar wat ik hoor. Hè. Ja, ja. Overtuigend, super overtuigend is het nog niet. Anderzijds, mensen die het werkelijk dreigen heel slecht te doen, die komen soms heel sympathiek over. En heel de wereld heeft zoiets van... Er is met die Dion en die Mia nu wel genoeg gelachen... Ja. En, en voor je het weet, krijgen die sympathy votes vanavond. Dat zou kunnen. Zou dat, denk je niet dat de wereld te hard daarvoor is, voor sympathy votes? Nee. De, de wereld is zo hard, dat er plotseling ook weer plaats is voor sympathy votes. Heel spannend. Straks, de halve finale, vanaf vijf voor negen, kan je die volgen op VRT1, VRT Max. En trouwens, op die VRTmax.be staat er een uh, scoreblad... Je moet gewoon slash scoreblad doen. En dan kan je alle artiesten bekijken en kan je de, tijdens de uitzending live puntjes geven. Op elke act, op een nummer, op de kledij, op de hoed. Mag allemaal. VRT, Radio V. Steeds opnieuw dezelfde vraag. Hoe komt het toch dat wij hier naast elkaar verloren zijn?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 van Bazaar. Zometeen spelen we Punto Punto. Dat is een spel waarbij je een uh, mok, een exclusieve mok, kan winnen. En je gaat mij mogen helpen. Heel graag. Als je het ziet zitten, want ik heb het gisteren eigenlijk helemaal verkeerd gedaan. Ook een mok gegeven aan iemand die eigenlijk niks had gewonnen. Ja, maar dat is wel sympathiek ook, hè? Sympathiek, dat is mijn middel. Dus je kan hier je een mok winnen. ook graag mee met de beste muziek van bij ons? Dan zit je goed bij Radio 2 Bene, Bene. Maar ja, ik zet mijn DAB Plus radio in de auto ook altijd superluid. Oh, ik zet de ik luister meestal op mijn telefoon via VRT Max. Ik heb nog nooit de radio zo lief gehad. Ah, Ik op mijn tablet, ik wil niks anders meer. Ik zeg dat ik nooit meer verander. Radio 2 BNBN. Dat is 24 uur per dag. Artiesten van bij ons, 100% digitaal en in de beste geluidskwaliteit. Luister via DAB Plus of de app van VRT Max. Balwazen. Dat is met de B van beleggen. En dus ook van betere vooruitzichten voor je spaargeld. Beleggen begint bij Baloise. Ontdek het bij je makelaar of op baloise.be. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook dat van je moeder. Van ons mama? Zeker dan ook. Weet je al wat je haar voor moederdag gaat geven? Oh, vroeger gaf ik haar vooral veel kopzorgen. Dan geef je haar dit jaar gewoon een koptelefoon. Geef je mama het cadeau dat ze echt verdient. We geven je graag advies in onze winkels of op van den Van den Borre. Voor het leven. Ben tuin specialist. Goeiedag. Ik zou graag mijn gras maaien. Ah, dat doe je met stiel. Stiel, ja. En ik wil ook mijn haag snoeien. Ook stiel. Aha. En mijn oprit reinigen ook stiel zeker? <laughs> Inderdaad, ja. En houtzagen? Stiel? stiel. Stiel. Voor een tuin in topvorm het hele jaar door. Stiel. Sterk werk. Balwazen. Dat is met de B van bijzonder goed verzekerd zijn. Maar ook met de B van beleggen. En dus ook van bewust kiezen voor een interessant rendement. Want dankzij de B van begrijpelijke beleggingsfondsen voor alle beleggersprofielen... bekom je bij Balwaze ook de B van betere vooruitzichten voor je spaargeld. Bovendien moet je daar slechts een beperkt bedrag voor reserveren. Dus beleggen begint bij Balwaze. Maar ook met een bezoek aan je makelaar. Meer op balwaze.be Het zijn top 100 weken bij Leenbakker. Shop alles voor een trend interieur aan strafverkortingen. Leenbakker Mooi wonen, Slim kopen? Deze maand bij Stijlaarts. 50% korting op uw hangtoilet, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. Stijlaarts. renoveert uw badkamer. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, Zeno Gilliams uit Heerste Limburg. Goedemorgen, Suskan Ah, dag, Zeno. Zeno. Goedemorgen. Wow. Je bent 24 jaar en je bent een militair in opleiding. Ja, wow. klopt. Dat is heel stoer, hè, Zeno? Kijk, wow, dat valt al mee. Ik vind het wel. Jij gaat op een dag ons land verdedigen. Ja, ja. Maar met alles wat je hebt, hè? Met hart en ziel. Ja. Voor jullie speciaal. Oh, dat is lief. Dat is heel lief, Zeno, ja. Oké, okay, wat is jouw favoriete muziek, Zeno? Ha, eigenlijk uh, Belgische muziek en marok. En heel toevallig. Het is vandaag Bart Peters. En dat is eigenlijk wel een nummer 1 Belgische artiest. Dus, uh, <laughs> dat is toch echt <laughs> Dat is toch niet te geloven, Zeno. Zeno je maakt ja. me heel blij. Dat de puzzelstukken <laughs> weer al samenvallen op deze nee, manier. Ja. En ook dat je 24 bent, want, want ik heb dat vaak voor. We zijn nu weer festivals aan het spelen. En dan kijk ik voor mij en dan zie ik eigenlijk allemaal mensen die bijzonder jong zijn. Mm -hmm. En dat, dat geeft wel moed. Dat is, ja. dat is gewoon heel leuk. Dat houdt u jongen, Bart. Um, dat durf ik niet zeggen. <lacht> dat durf ik niet te zeggen. Nee, je zou kunnen zeggen... Nee, dat durf ik niet zeggen. Maar het is een heel leuk gevoel. Voilà, ik vind het een leuk gevoel dat jij aan de lijn bent, Zeno. Zometeen ga ik dus die klok van punto punto starten. En ik ga jou vragen stellen. En je krijgt dan telkens de eerste letter van het antwoord. En jij vult gewoon aan. En als je drie juiste antwoorden geeft binnen de tijd, dan win je een exclusieve Morgen Morgenmorgenmok. Morgen, morgen, morgen, morgen. Mok, mok. Ergens, ergens moest er mok tussen. Ja. Maar ik weet niet juist waar. En de bedoeling is dat je best snel speelt en meteen passen, als je het niet weet. En okay. de kans is groot dat ik het weer helemaal ga verknoeien, zoals gisteren. Maar eh, we leven maar één keer. Ik zeg altijd YOLO. Ja. Ja, en Bart, jij ook? Ja, oké. Okay. Nee, ik, ik vind het zelf ook heel spannend. Hè? Ja, okay. Bart, jij, um, jij moet tellen hoeveel juiste antwoorden Zeno geeft? Ja, ik, graag. Ik heb ook zeven extra mensen ingehuurd zodat ik de klok op tijd stop. Gisteren ja. hebben we 70 seconden gespeeld, dus met wat chance. <lacht> heb, heb, hang jij er vandaag ook aan, Zeno? Ja, Zenog? prima. Goed? Oké, okay, super, dank je wel. Oké. Okay. Oh, ik denk dat ik meer. Enfin, ik start de klok. Welke zet is een synoniem voor dierentuin? Zo. Ja. Welke A is een stad en populaire bestemming aan de Costa Blanca in Spanje? Alicante. Ja. Welke B krijg je van goed veel korstjes te eten? Borstjes. Oh. Ja. En welke C zitten twee piloten klaar om een vliegtuig te besturen? Cockpit. Oh my god, je bent echt zo hard. Punto, punto. Dat zijn er al vier. Je bent een winnaar. Je bent ja. zeker een winnaar, want het was allemaal juist. Welke Z is een synoniem voor een dierentuin? De Zo had je juist. Woehoe. Dan Alicante, zochten we ook, een populaire bestemming aan de Costa Blanca. Woehoe. Welke B, goed veel korstjes? Borstjes. Borstjes. En, bla. en welke C zitten twee piloten klaar om een vliegtuig te besturen? De cockpit. cockpit. Het waren er vier, dus ik zorg dat jij, en nu gaan ze allemaal echt zot worden hier in de regie. Je krijgt twee goede morgenmokken. Oh, zalig. Omdat je zo goed gespeeld hebt. Ah, maar, jij mag die ah. al zelf beslissen ja, dat is leuk. Hè. Die kunnen niet de studio binnenkomen en zeggen... Nee, je doet het verkeerd. Het is een uw show. Ja, wel, ja natuurlijk. <laughs> twee morgenmokken voor Zeno. Heb je een um, favoriet lied, toevallig, van Bart ah. Peters ook, Zeno? Ja, Zeester met koffie. Nee. Goeie keuze. Is dat echt ja. waar? Kijk, hoor, hè. hoor. Hè. punto zelf mee en win jouw Goedemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Dat is... hoor je Zeno? Hoor je dit? Dat is een oedo. Hoor je de oedo, Zeno? Oh, perfect. Ah, voilà. Speciaal voor jou. Bedankt allebei. Nee, jullie bedankt en vergeet niet ons land te verdedigen met hand en tand. Dag Zeno. Dag Zeno. Bye. Tada tada tada. Half negen, speelplein van de kleuterklas. In de rij en juf Katrien keek of iedereen er was. We waren prachtig gedresseerd, goeiemorgen juf Katrien. Ik stond tussen Bob en Marga, de rest kon ik niet zien. We waren allemaal doodgewoon, behalve Cynthia. Ging niet om haar gekke naam, maar om haar door. In onze trommel zat gewoon een boterham met ei. Maar vroeg je het aan Cynthia, weet je wat ze dan zei? Ze zei, de zeester met koffie en een mandarijn. Een boterkoek met confituur en een stukje marsepijn. Onze ogen vielen open, we waren nog heel klein. Zeerste met koffie en meer moet dat niet zijn. Cynthia stond lachend, een beetje verder in de rij. Ze zei, ik heb het wel gezien, jij hebt een boom voor mij. Ik werd rood, ik stamelde: Cynthia alsjeblieft. Ze kijkt achter mijn oren, want tot daar was ik verliefd. Zeester met koffie en een mandarijn. Een boterkoek met confituur en een stukje marsepein. Hersenen zijn als pudding, die tussen je oren rekt. Zeester met koffie, tot je dat begrijpt. Omdat Cynthia dat soms wou Ook wel iets romantisch Bijvoorbeeld man en vrouw Mijn kleine broer beweerde dat hij priester was En hij heeft er ons in geluisterd. Hij verbond ons in de echt Maar toen zijn we verhuisd. Ze zee met koffie En een mandarijn We gingen weg uit de vol het lot kan gruwelijk zijn Ik was een trouweloze hond Zoals dat wel eens gaat Ik droog nog regelmatig dat haar pa Mij op mijn bak is slag. Dat is opgenomen in een heel speciale studio, hè Bart? In het waskot van Ronnie Suze. Met, met twee gitaren een mm -hmm. en onze stemmen En ik mocht zijn kinderen niet wakker maken, want die sliepen Ja? Dat de Marie En daardoor zing ik zacht En dan zei Ronnie, oké okay, ik heb nu eindelijk geleerd wat soulzingen is. Tada! En het favoriete nummer van Zeno Gilliams. Wat goed, zeg. Zeester met koffie. Bart Peters. We gaan eens luisteren uh, wat voor weer het wordt. Ik denk, ik denk goed. Ik denk echt. Bram, heel goed denk ik. Hallo Bram. Wacht, ja, hier ben je. Ja, ja, ja. ja, daar ben ik. Dag Siska, Dag Bart. Goedemorgen. In uh, Limburg, daar is het nog droog op dit moment, maar op uh, zowat alle andere plaatsen in ons land is het al aan het regenen. En ik vrees dat het er echt niet goed uitziet voor vandaag. Het wordt een kletsnatte dag met die regen die heel traag van west naar oost trekt. Dus we krijgen echt wel lange periodes van regen. En ook soms intense regen. Er kan vandaag zo'n 20, misschien op sommige plaatsen 25 liter water per vierkante meter vallen. Pas vanavond krijgen we opklaringen in het westen met ook dan nog altijd kans op een buim. Vrij veel wind ook vandaag, eerst uit het zuiden, later uit het westen bij temperaturen van 13 tot 16 graden. Nu vanavond en vannacht gaat die regen dan wel verdwijnen eindelijk, dan krijgen we een paar opklaringen, ook nog wel een paar buien bij minima rond de 10 à 11 graden en dan morgen, ja, vrij veel wind dan en ook vrij veel wolken met toch nog wel een aantal buien die vooral na de middag fel kunnen zijn, dus kans op onweer morgen, temperaturen rond 14 15 graden. En ook donderdag en vrijdag blijven in dat wisselvallige zitten met nog wel een aantal buien na de middag dan. Temperaturen rond 16 graden. Het weekend, dat ziet er dan beter uit. Het zou droog worden op zaterdag met zon en wolken en ook zondag ziet er op een buitje na toch grotendeels Droog uit. Met de temperaturen die gaan stijgen, we gaan in het weekend opnieuw naar 18 graden. Dus dat is wel een leuk vooruitzicht. Oh, dat is goed. Dat is goed. Ja. Bart Peters mij toefluistert. Beyoncé. Yes, Beyoncé. Ah, ja, 18 ja, ja. graden. Beyoncé. Ja. Ons leven is mega prachtig. Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Radio 2. Goedemorgen morgen. Siska scooters en Bart Peters. Radio 2. Hoogstraten na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien She's my piano. Is After My Piano 2 Fabiola samen met Loredana. Half acht ook. De hoofdpunten van vandaag met Jayman. Goedemorgen. de twee werknemers van Bipost... die voor minister van Overheidsbedrijven De Sutter werken... keren terug naar Bipost. Vorige week was er veel kritiek op gekomen... ook omdat ze mogelijk onderhandelden over contracten met Bipost. En minister De Sutter ontkent dat. In Servië hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen wapengeweld... nadat er vorige week twee dodelijke schietpartijen waren. De betogers willen dat de politieke leiders opstappen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesen. In Calo bij Beveren heeft het gebrand in een bedrijf een deurgangdok. De brand is uitgebroken aan de filters van een mestverwerkingsbedrijf. Momenteel is alles onder controle door de brandweer, zegt burgemeester Mark van de Vijver. De wind gaat dus ook van het zuiden naar het noorden. En dus dat het zuiden van, van Beveren daar geen uh, probleem mee gaat heeft. He. Maar, maar het is volledig onder controle. De milieudienst is ter plaatse. Voor alle zekerheid of er nog een aantal vaststellingen te doen. Maar het gaat over een mestwerkingsbedrijf dat dus met natuurlijke producten werkt. De gemeente Oosterzelen schakelt een auditor in... die de werking van het OCMW en de gemeentediensten moet doorlichten. Oosterzele doet dat nadat het agentschap opgroeien... het OCMW zwaar op de vingers tikte... in verband met de organisatie van de kinderopvang. Zaterdag raakte bekend dat er een crash moest sluiten. Onder andere omdat er te weinig toezicht was. En het er niet veilig met de kindjes was. Er werd niet veilig met kindjes omgegaan. Vorig jaar moest er ook al een crash sluiten in Oosterzele En een auditbureau zal nu dus nagaan hoe de gemeente haar diensten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 Het is een installatie die zich op de tram bevindt en die ervoor zorgt dat er een soort smeervloeistof contact heeft tussen de tram zelf en de sporen. Waardoor dat het snerpend geluid van metaal op metaal veroorzaakt, dat zorgt ervoor dat dat geluid vermindert. Helemaal doen verdwijnen is helaas niet mogelijk. De komende maanden komen er geluidsmetingen. Als dat resultaat goed is, krijgen alle trams in Gent op termijn het systeem. In de app van VRT Nieuws vind je meer info. En Eeklo wil toeristen bevragen over de gedateerde camperparking aan de jachthaven. De stad wil die plek vernieuwen, maar wil eerst zicht krijgen op de noden en wensen van de gebruikers. De camperparking heeft momenteel geen water, elektriciteit of sanitaire voorzieningen. En vooral hier daarin te investeren, wil de stad Eeklo weten of dat wel nodig is voor de camperwagens die gebruik maken van het terrein. Hoeveel camperwagens er halt houden, dat is ook handig om te weten. Ze zullen deze zomer bevraagd worden, later wordt er dan een evaluatie gemaakt. Een zeer actieve storing zal vandaag met regen ons weer beïnvloeden. De voorbije nacht is de regen al begonnen, maar er is nog niet zoveel gevallen als eerst voorzien. Nog deze dinsdagvormdag is het van dat. Tot na de middag, nadien wordt het dan droger weer. Lokaal kan 10 tot 20 liter water per vierkante meter vallen in Oost-Vlaanderen. De temperaturen blijven wel zacht. Maxima 16 graden. Ook de rest van de week verloopt even wisselvallig. Zaterdag zou het dan pas echt een droge dag worden. ...gaat het op de weg ondertussen H.I.O. Het valt eigenlijk nog mee voor een dinsdag. Voorlopig toch houdt vasthouden. Naar Brussel zien we files van zo'n 10 minuten... ...op de E19 vanaf Peutie. Uh, op de E314 20 minuten... ...van Tieltwingen tot Holsbeek. En op de E40 vanuit Leuven ook 10 minuten... ...vanaf Everberg. De binnering rond Brussel is wel vrij druk hoor... ...met een klein half uur vertraging. Helemaal van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. De files naar Antwerpen dan... ...die zien we op de E17 een kwartier... ...vanaf Haasdonk. E19 20 minuten... Tussen Loenhout en Sint-Job en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent, dat is voorlopig 10 minuten geduld oefenen richting de Kennedy-tunnel. En dan in de Waaslandhaven nog steeds problemen door die brand aan de molenweg tussen de Liefkenshoektunnel en het Deurgangdok. Hou ramen en deuren gesloten als je daar werkt en zet ook de ventilatie van je auto of vrachtwagen uit. Dat gaan we allemaal zeker doen. Ah. Dank je wel.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 Zo simpel kan het zijn. Ons mama, ja, waar moet ik beginnen? Die is er nu eens altijd. En die voedt ons, vooral met haar goede raad, haar inzichten, haar groot hart. En ook met weergaloos lekker eten, ja. Mama's zijn van onschatbare waarde. Verlen haar met een cadeau van bijstandaard boekhandel. Allee ja. Een boekenbond kan ook, natuurlijk. Ga ja naar standaardboekhandel.be, bestel online en haal één uur later je moederdag af in de winkel. Standaardboekhandel, dat is lezen, leren, geven en beleven. Blijven we niet boven, schat? Nee, ik wil liever naar beneden. Allee, aan boven. Nee, ik wil naar beneden. Wist je dat je met 4411 niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds kunt betalen voor parkeren? Makkelijk en volledig contactloos via nummerplaatherkenning. In meer dan 75 steden en meer dan 40 parkeergarages in België. Beneden of boven? Download nu de vernieuwde 4411-app en geraak ondersteboven van de vele mogelijkheden. Met 4411 gaat betalen voor parkeren vanzelf. Jouw morgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Siska Scooters En Bart Peters. Radio 2. Tell me what it takes. Dat is helemaal, Soul Sister. 2, goedemorgen, Bart Peters, goedemorgen. 19 voor 8 op deze dinsdagochtend 9 mei. Het is een prachtige dag. Ideaal, ideaal. het <laughs> klinkt heel erg ideaal. Er hangt een beetje mist boven onze VRT-toren. Kunnen we hier naar buiten zien. Maar ik zou heel graag zeggen dat het gaat opklaren. <laughs> dat is niet zo. Het gaat echt een uh, triestige, miserige dag worden. Maar... Je moet de zon zelf maken, zeg ik altijd. En ze in je hart laten, zegt Willy Somers. En dan het leven is een feest en we hangen de slingers zelf op. Is dat zo? Je moet uitkijken met te positief te zijn ook. Je mag hier en daar realistisch zijn ook. Ja, oké. Okay. Het wordt echt gewoon een shitty dag vandaag. Nee, maar er is niks fout met mist. Nee, nee, nee, nee maar mist niet, maar het gaat ook heel hard regenen. Ja, ja oké. Okay. We leven in België, hè. Ja. Ah, dat is waar. Als ik eventjes ja. vergeten. Heb jij al ooit te maken gehad met online haatreacties? Zeker. Uh, ik werd vroeger wel eens uitgemaakt voor druktemaker. Maar... Ja. Maar dan kwam het woord ADHD in zwang. En dan dachten mensen, oh, oh, arm het is een ADHD'er. Dus je, hebt eigenlijk, je bent heel blij met de plakker die je hebt gekregen? Op nee, want dan ben ik bij de dokter laten nagaan of ik inderdaad een ADHD'er was. Nee, ik ben een druktermaker. Ah ja, oké. Okay. Dus, dus het was terecht. Ik werd terecht uitgemaakt. Ja, Shema, heb jij al veel online haatreacties gekregen? Voorlopig nog niet, maar ik ben zelf niet zo actief op sociale media. En dat helpt denk ik wel. Hoe ah. minder actief je bent, hoe minder je in het vizier komt van haters. Wat niet weet, niet deert. Misschien. Ik vraag dat omdat gisteren de eerste aflevering van Helden van het internet op televisie was. Dat is een programma waar Erik Goens samen met andere bekende mensen, dus de personen met hun eigen haatreacties, de mensen die dat schrijven, en hij gaat naartoe en hij confronteert hen daarmee. Erik Goens, goedemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen Siska. Goedemorgen Bartje. <laughs> Dag Erik. Hallo. Erik. Goedemorgen. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om dit programma te maken? We hebben uh, een jaar of vijf geleden zo eens een rubriekje gemaakt. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ook gewoon Helden van het Internet genoemd. En dat was een rubriek van 2-3 minuten. Het was een soort spielerij. Maar uh, vandaag, vijf jaar later. Uh, ja, als het de als het rubriek een programma wordt, dan weet je dat er uh, stront aan de knikker is om het uh, zo te noemen. Het is nog eigenlijk vijf van jaar geleden actueel, maakt. dat eigenlijk. Het is, het is vreselijk, het is, het, is, het is erger dan ooit. Maar je... Ik vond het wel grappig, dat partij, dat die ooit eens was uitgemaakt voor druk te Maar daar komt er vandaag niet meer met weg, Bart? Nee, hè? nee, hè? Want vandaag nee. Vandaag gaat hè? het over een hoop andere scheldwoorden en. Allee, ik durf ze niet uitspreken. Ja, maar dat, die, die, die, die... dat intrigeert mij zo. Waarom, want het is ten eerste die mensen die doen dat anoniem, je kunt daar wel heel gemakkelijk aan geraken, hè Erik? Hoe doe je dat? Die, die uh, door uh, op info te klikken en <laughs> dan weet je meestal... Meteen waar dat die mensen woorden. En wie kies je eruit? Want laat je de allerzwaarste gevallen weg? Of, of wat vind jij journalistiek het interessantste om die mensen op te gaan zoeken? Ik vind het geen interessantste waarvan ik me afvraag. Maar wat bezielt u in godsnaam? En waarom over dit onderwerp? En soms lees je dingen waarvan je denkt van... Maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat een mens in een dergelijke tirade ontsteekt... En dan ik het altijd heel erg om te... Oei, Oei nu val je even weg. Je bent een held van het internet, maar geen held van de telefoonlijn. Erik, want je valt weg. Horen we hier nog? Ben ik er nu wel? Ja, nu ben ah, je ja, er uit, wel. Uit, nu ben... Ja, oké, okay, oké. Okay. Okay. Want Erik, gisteren zagen we uh, VRT-journalist Riyad Bari. Die krijgt zeer gore commentaar. Oh, oordelen over mensen, dat doen we allemaal, hè. Zeker als we naar het scherm kijken, en allemaal commentaar. Maar waarom dat u dat triggert, om te typen vuile no of zo, dat ben ik niet uit. Dat is het ding, hè. Erik, jij bent dat gewoon gaan vragen. Waarom triggert dat mensen om, dat, om zoiets te typen? En wat triggert hen dan? Of hoe komt het dat ze zoiets doen? Ben je erachter? Vrije meningsuiting noemen ze dat dan. Ik <laughs> mag zeggen wat dat ik wil. <laughs> ja, en, maar die vrije meningsuiting die post heel snel als je zelf je eigen vrije mening komt halen en zegt dat je daar niet mee eens bent, mm -hmm. want dan roepen ze heel snel het recht op privacy manier. Dat uh, is zo raar. Ja, het, ja het, is, het, is, het is een heel vreemd gegeven dat er blijkbaar toch een vorm van opluchting zit als mensen online kunnen tekeer gaan. Heel veel mensen hebben ook het gevoel dat het voor hen en voor hen alleen is. Dus die schrikken als je voor de deur staat. Ja. ja. Eén, ben... Dat je hen niet hebt, maar misschien nog meer dat je het gelezen hebt. Want alleen, meneer. Dus ik vind... Ik vind ik, ja, ik, heel absurd vind ik het. Ze waren vergeten dat er nog mensen meelazen. Misschien. Zeg, ja, die ja, mensen die... Mm. En die mensen die agressief overkomen op het internet, als je die dan ziet, Erik, zijn dat dan ook echt agressieve Nee. Totally not. Oh, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat is het meest bizarre dat je... Een tirade leest van hier tot in Tokio... ...en dan gaat die deur open... ...en daar staat daar een lief uit vrouwtje... ...waar ah. oh, je het leeftijd... ...dat jij mijn mama zijn? Ja. ...en dan probeer je te achterhalen van... Maar, maar wat is er gebeurd? Waar is het fout gegaan? Hm. En dan zijn mensen boos. Mensen zijn wel... ...en dat mag je niet afnemen voor alle duidelijkheid... ...maar je merkt dat mensen vandaag de dag... ...heel erg boos zijn. Het cliché ja. wil op de politiek... ...maar het is al lang geen cliché mee... Mensen voelen zich in de steek gelaten. Ze zijn ook bang door corona, door wat er in Oekraïne is gebeurd. En, en dat gentilletje is dan blijkbaar vaak uh, ja, het en dan, en dan zeggen ze gemene dingen, zoals Bart is een drukte maker. Oh, wat zo, nog wel meevalt. Zo grof, ja. wat wel meevalt. Zij, heb jij, wat natuurlijk helemaal meta zou zijn, Erik Koens, is dat jij jouw programma zelf ondertussen ook online haatreacties heeft gekregen. Ja. En dat je die dan kan gaan opzoeken voor je eigen <lacht> programma. Want dan zitten we in een volgend niveau, hè. In een container vol. Er zijn Is Ah, een... oh, oh, ja, ja. Gisteravond was de, de, de toon van de berichten echt een beetje van... Kom er nou mijn deur, dan kom je nooit meer buiten. <laughs> was, oei, oei, oei. Ja, ja, ja, Dat was dan nog de beleefde vorm. Okay. Uh, dus er zijn een uh, hoop mensen die het nog niet begrepen hebben. Dus vandaar nog zeven afleveringen meer. Ja, ja voilà, ik wou het zeggen, jij weet wat je kan doen. Het volgende jaar, jij bent nog eventjes bezig. Keep up the good work, Erik Hoens. Erik Hoens, yeah. hartelijk dank. Ciao. Siska Scooters. En Bart Peters. Radio 2. Oké, okay, kijk, daarom stel ik voor. Alleen maar positiviteit in de app van Radio 2. Wat ze wel kunnen, onze luisteraars, het is zo duidelijk. Downtown, walking fast faces this path and I'm homebound Stirring black We had just making my way Making my way through The crowd And I need you And I miss you And now I want Sky, do you think time went past me?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 Met hesp. Is het hesp? Ik heb een wel een goede gehoor. Dank je. Het is inderdaad, die apps, klopt ook. Ja, die ham. Je moet mij niet leren hoe dan op je met hesp klinkt trouwens. Margot van de Regio. Margot van de Regio. Dat is eigenlijk onze prinses op de baan. En vandaag heeft ze weer ergens een molenstraat gevonden. Ik denk dat het in Eker was. Margot, de zus hè? Dat is helemaal waar, Siska. Okay. De molenstraat in Ekeren, maar je kan het gerust het Graceland van Ekeren noemen. Want hier wonen Daisy en Alphonse, zijn twee superfans van Elvis. En een van hun slaapkamers is ingericht als een soort mini-museum. En als je meekijkt via de Radio 2-app of via uh, uh, VRT1, kan je dat zien. Hier staan DVD's, videocassetten, uh, kopjes, um, kaders, blikopeners, briquets, platen, monopoliespelletjes. Allemaal van Elvis. En Alfons zelfs die sloeven zijn van Elvis. Ja, natuurlijk. Ja. Elvis is Elvis. Hè. Ja, dat is waar. En je hebt ook bakkenbaarden. Dat heb ik al van zo wat dat ben, hè. O, dat is ik me geboren, denk ik. Maar waarom Elvis? Wat, wat fascineert die man zo? Jullie zo? Best op de beste is de dat grootste. Dat is, ja. dat is uniek. Dat kan de zweetgotte nooit in bekomen in mijn ogen. Hè. Nee. Dat, is, dat zal altijd zo zijn. ouders Je kunt dat niet nadoen. En Elvis, dat is... Ja. The king, the king, of Rock and Roll, en Daisy, uw, uw, uw, uw, uw vrouw, die, die, die heeft hetzelfde gevoel. Ja, inderdaad. Die zullen ze nooit niet kunnen nadoen. Dat is altijd, zal altijd de beste zijn. Een fantastische stem, goede muziek, okay. echt voor van te genieten. Van te genieten. Um, het ding is ook, jullie hebben hier heel veel objecten staan, maar het, het, het, het object, uw heiligdom. Ik moet er een beetje voorzichtig uh, bij zijn, Alfons. Dat is uw bak met plaat. Een keer, wat zit daar al in? Dat is mijn jeugd. Ik heb ook een LP's. En dat is zowel wilde serie die je kunt hebben van een Elvis. Beter kunnen feiten niet vinden. Ja, want ik dacht, ik, ik, ik, had, ik had verstaan dat jullie een gesigneerde uh, Elvis hadden. Uh, juist LP van Elvis hadden. Maar dat was een foutje. Jullie hebben het wel geprobeerd. Maar zoiets in, in handen krijgen, dat is onmogelijk. Ik heb dat geprobeerd van mij te geven. Maar dat is nooit gelukt. Dat is spijtig. Want ik had gehoopt dat dat ging. Maar ik zelf nooit in de was gaan. Ik had het financieel niet voor, voor Elvis Presley te zien optreden. En ik had gedacht dat ik naar je laat tekenen, Dan neem ik toch niet. Maar dat is nooit gelukt. Spijtig. Spijtig, maar wat er wel is gelukt, is dat jullie elkaar hebben gevonden door Elvis. Daisy, dat is waar, hè? Inderdaad. En dat is gewoon een concert te gaan in Antwerpen. Ja, en afgesproken en daar gegaan. En van tien kwam het ander... Maar... En kijk, en nu hangt de slaapkamer vol Elvis. Hangt de slaapkamer vol met Elvis. Maar jullie zeiden het daarnet al, maar ik wil het u graag nog iets harder horen vertellen, uh, Alfons. Imitators, dat is echt een no-go van Elvis. Voor mij. Het bestaan, dat wel niet, dat kunnen we nee. niet doen. Ik vind dat, dat ze feiten niet mogen toelaten. Elvis-Presel niet doen. Ik vind dat verkeerd. geven van een Elvis. Nee. De nechten moeten laten horen. Als je iets wilt horen van een Elvis, laat dan aan de nechten. En dan horen ze tenminste de Elvis. Mijn persoonlijke meningen. Nee, maar ja, elk mag zijn mening hebben, maar deze staat er wel achter iets wat denk ik wel belangrijk is in een goed Elvis huwelijk. Ja, echt zo, dat zou fantastisch zijn, zo is de kinder te gaan voor, daar is te trouwen, dat zou maar al, ja. een droom zijn. Maar kijk, kijk, ik hoor hier dromen, dromen, altijd dromen is belangrijk en ik wens het jullie in elk geval heel veel toe. En zo, uh, Siskenbart, elke molenstraat heeft een verhaal. Ja, dat zal wel zijn. Elke molenstraat heeft een verhaal. En het verhaal van die molenstraat is... De lijn is, is gewoon... Eigenlijk het verhaal was verteld. En dan zegt die lijn ook... van Alles wat er moest gezegd worden over Elvis, is gezegd. Maar ik vond het wel interessant. Ik vond het echt mooie Elvisliefde. En er is veel reden toe. Ja? Want die mens die had niet het leukste leven... Uh -huh. Maar heeft wel hele mooie dingen gedaan. Hè? Ah ja ja. Mooi. Ben je het eens? Mensen zouden niet Elvis mogen coveren? Er, er zijn veel slechte... Elvis-imitatoren, nu moet mm -hmm. ik wel zeggen die film over Elvis van Bas Lohrman mm -hmm. die acteur lijkt helemaal niet op Elvis maar geeft wel een beeld van wat dat die mens allemaal heeft meegemaakt Oké, okay. als we nu gewoon is gewoon voor de molenstraat daar in Ekeren. De echte Elvis dan Voilà, niks ja. mis mee van de regio Where my baby left me I a new place to dwell it's down at the end of on the street That heartbreak hotel I'll be so lonely, baby Well, I'm so lonely I'll be so lonely I could die Oh, the it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry there in the gloom be so I'll be so lonely, baby I'll be so lonely I'll be so lonely I could so die. Man the bell. Tears keep flowing The desk clerk's in black Well, they've been so long On the street They'll never they'll never in the back And think you're so, think you're so lonely baby. Well, they're so lonely Well, they're so lonely They could die Well, then, if your baby leaves you so lonely, baby, well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Lonely they could be, well they're so lonely, they'll be so lonely they could die. Ik denk dat ze in de Molenstraat in Ekeren heel blij gaan zijn. Maar in heel veel andere straten in Vlaanderen ook. Want het kan nooit kwaad om een Heartbreak Hotel van Elvis te draaien. Oeh, bijna acht uur. Je woning renoveren of toch maar iets anders zoeken? De ultieme strijd tussen verbouwen of verhuizen. Dit is mijn huis. Ja, tenzij dat we iets anders zoeken, hè? Dit is de deur. Ik had die liever ergens anders gehad. Je ja, dan nou, zo'n drukke baan, ja. Je de, geur. de geur van putteken, ja. Ja. Ik weet het wel. Nee ik weet het niet. Ons huis, nieuw huis. Morgen op 4 t 1 en op 4T Max. Voor ons huis, een keuken van... Wij maken uw keuken in België. Ontdek de maand van het Italiaans design bij Chateau Dax. Richt uw woning in met de mooiste ontwerpen meer in Italië Aan onweerstaanbare prijzen. Alleen bij Chateau Dax.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 de mooiste creaties made in Italy, met de stijl en het comfort van de zetels van Chateau Dax. Alleen bij Chateau Dax. Oeh, het is uh, dinsdag en het is bijna acht uur zeg. Weet je wat er nu komt? Nieuws. Elke dag, dag elk voor twee. Het is dus 8 uur en hier is Oshema. Goedemorgen. Steeds meer koppels sluiten een huwelijkscontract wanneer ze trouwen. En in Zaventem blijft de politie ook vandaag nog waakzaam na het dodelijke incident in het station. Meer en meer koppels sluiten een huwelijkscontract... om hun financiën te regelen wanneer ze trouwen. Dat staat in het nieuwsblad. Vorig jaar waren er meer dan 40.000 huwelijkscontracten... 5.000 meer dan in 2018. Zonder zo'n contract delen koppels al hun inkomsten... zodra ze getrouwd zijn. Notaris Helena Verwimp merkt dat meer mensen... bewust in het huwelijksbootje stappen. De nieuwe samengestelde gezinnen die gaan eerder... voor die scheiding van goederen kiezen... om ook alles mooi uh, duidelijk te houden... Ook later naar erfgenamen, wat door wie is opgebouwd. Terwijl jongere, eh, jongere starters met kinderen, daar zie je dat die vaak ook nog maar met, als ze al een huis hebben, met één rekening werken. Maar wij willen vooral een regeling voor als er één van ons twee komt te sterven.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 De twee personeelsleden van Bpost die voor minister van Overheidsbedrijven De Sutter werken... verlaten haar kabinet. Vorige week is er veel kritiek opgekomen... ook omdat ze mogelijk onderhandelde over contracten met Bpost. Minister De Sutter ontkent dat... maar ze gaan nu dus wel terug naar Bpost. Ik denk dat we hier lessen moeten uittrekken. Iedereen begrijpt, zeker met de problemen... die met Bpost nu aan de oppervlakte zijn gekomen... dat het geen gezond principe is... om nog mensen van een beursgenoteerd overheidsbedrijf... te detacheren... Op kabinetten. Ik denk dat we dat moeten veranderen zodanig dat bedrijven zoals Bipost en Proximus ook uitgesloten worden van detachering naar kabinetten. En dat vraagt reglementair werk.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 Op het zeekanaal in Tisselt bij Willebroek is gisteravond een containerschip van bijna 200 meter lang tegen de ringbrug gevaren. Het wegdek van de brug werd opgetild en een vrachtwagen die net op dat moment over de brug reed, raakte zwaar beschadigd. Er zouden ook twee containers van het schip in het water zijn gevallen. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond, maar intussen zijn de vrachtwagen en het schip allebei getakeld. In Servië hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen wapengeweld. Bij twee dodelijke schietpartijen vorige week vielen 17 doden, onder wie ook acht kinderen. De daders waren erg jong, amper 13 en 21 jaar. De betogers willen dat de president en de ministers ontslag nemen en ze zeggen dat geweld in de media ook te veel gepromoot wordt. Dat zegt journaliste Marjolein Koster die gisteravond ook bij het protest was. Aan de ene kant heb je het probleem dat er heel veel wapens zijn, zowel legaal als illegaal. Maar ook die hele cultuur van geweldsverheerlijken onder het regime van deze president Vucic de afgelopen jaren heeft dat gewoon kunnen uitgroeien tot iets extreems. En die hele cultuur die moet worden aangepakt, maar dat is natuurlijk heel erg lastig. Vorige week al nam de minister van Onderwijs in Servië ontslag en de regering kondigde ook een groot plan aan om duizenden wapens weg te halen bij de bevolking. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel In Calo, bij Beveren, heeft het gebrand bij een mestverwerkingsbedrijf. De brandweer heeft alles wel onder controle. En bij de ziekenhuizen in Aalst melden zich jaarlijks zo'n duizend patiënten aan... bij de spoed met tekenen van een beroerte. Het wordt een regendag vandaag. Tot aan de avond. In Oost-Vlaanderen is 10 liter water per vierkante meter. Mogelijk lokaal zelfs meer. Wel zachte temperaturen. Maxima 16 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half negen... en vind je al in de app van VRT Nieuws en de weg. Hoe gaat het op de weg? Ja, het regent nu een beetje overal zowat. En dat merken we toch. De files worden beduidend langer naar Brussel. hebben we vertragingen tot een half uur op de E314. Dat is van Tieltwingen tot Holsbeek. De andere files van zo'n 20 minuten zien we op de E19, bijvoorbeeld vanaf Peuty en ook op de E40 vanuit Leuven, vanaf Bertem. De andere files naar de hoofdstad zijn gelukkig een stukje korter. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 20 minuten van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring al een half uur van Groenendaal tot aan de Leonardo-tunnel Komt door een ongeval daar. En aan de noordkant van Brussel is ook een ongeval gebeurd in Strombeek op de zijrijweg van de ring. De scherpe bocht naar de A12 richting Brussel, die is afgesloten. Naar Antwerpen dan, daar zien we ook files van een klein half uur op de E17 bijvoorbeeld vanaf Haasdonk, op de A12 vanaf Schelle. De andere files zijn zo'n 15 tot 20 minuten lang als je richting Antwerpen rijdt, zonder verrassingen geen ongevallen te melden momenteel. En dan... ja. Ja, het regent vooral hard in Oost- en West-Vlaanderen, blijkbaar. Dat levert ook wat vertraging op richting Gent. Met 10 minuten erbij tussen Lokeren en Destelbergen op de E17. En een kwartier van Erpenmeren tot Merelbeken op de E40. Maatkasten online. 100% op maat, 100% België. vrolijk fluitje op dinsdagochtend 9 mei 10 over 8. Een heel goeiemorgen. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Zeker dat jouw dinsdag begint met uh, niemand minder dan de one and only. Peters Bart. Bart Peters, Goedemorgen. Dag Scooter Siska. Jij bent hier al sinds, uh, ja, toch wat was? Jij was heel goed op tijd, hè? Tot... Ja, ik was echt om vijf uur was ik hier. Ja, ja, en fluitend en Fries. Ja, maar, maar jij ook. Je hebt me opgewacht. Absoluut. In het duister. In het duister. Want over dat duister gesproken. Dus ja. je rijdt dan de parking van de VRT op. Je gaat er ja. een railtje door. Ja. Um, en dan ja, mag je zo in de put, noemen we dat. Ja. Mag je parkeren. Putparking. En mensen kunnen dus nu naar de Instagram-pagina van Goedemorgenmorgen gaan. Want dan kan je zien hoe Bart zijn auto heeft geparkeerd. En dat is eigenlijk uh, op een creatieve wijze omgaan ja. met parkeerplaatsen. En, en met de lijnen. Ja, maar dat doen ze hier op de VRT ook. Want eigenlijk, het is een soort van optisch bedrog. Ja. De parkeerlijnen in de put. Je bent mij aan het verdedigen, hè? Ja, tuurlijk ben ik jou okay. aan het verdedigen. Enfin, ik sta scheef. Ik sta scheef. Wel, scheef is een understatement, Bart. Ik sta schuin. Nee, je staat echt heel fout geparkeerd. Je ja, hebt, dat is in die Duitsers. Mensen, mensen zouden denken dat jij met een Duitse wagen waarvan het merk gevormd is met drie letters rijdt. Die parkeren ook altijd zo. Alsof er niemand anders op de baan is. Het zijn vier letters. maar, maar het Maakt allemaal niet uit. Nee, nee, nee. Het zijn toch maar drie letters? Nee, en drie. Oh, die. Nu, nu, nu. Ik dacht dat je DAF bedoelde. Nee, Nee, dus Bart, Bart Peters heeft zich op een schattige, creatieve wijze geparkeerd deze ochtend. Had dat met een slaaphoofd te maken? Of? Nee, heeft met te maken, ik moet mijn auto nog terugvinden. En het is heel simpel, ik kijk naar de parking en die ene auto die helemaal fout geparkeerd staat, dat is de mijne. Kijk, okay. voilà. dat, dat vind ik terugvinden. En, en al de rest op de VRT, hè, die gaan uren rondlopen om hun wagen te vinden. Natuurlijk, want die staan allemaal zo saai. Die staan allemaal zo reglementair. Ja. Het dingetje is nu, we hebben ook um, de. De collega's van de security. Ja. die zijn zo antwoorden, beneden. Die hebben ja. gebeld. Ja, maar wij zitten in een live uitzending. We zitten de live show must go on. De the show, the sh the show must go on. Ja, dus, inderdaad. Dus wij kunnen niet weg. Wij staan met onze rug tegen de muur. Wij voelen ja. ons in de hoek gedreven. Ja. En we excuseren ons ook. Hè? Ja, doe maar. Allee, ik, ik excuseer mij ook. Ja. Voilà, dat is gebeurd. Oké, okay, geen enkel probleem. We laten die auto ja. rustig staan en gaan we verder met de show. Mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht. Elke dag ja, open. Oh, Mijn gedacht. is Mijn gedachte ten eerste is dat die jingle te lang duurt, maar daar gaat het niet over vandaag. Jij hebt ook een gedacht bij. Iets ja. waarvan ja, wat, wat iets teweeg kan brengen in de maatschappij eigenlijk. Hè? Ja. Is dat altijd? Wat is jouw gedacht? Mijn gedachte is dat als je in een wachtkamer zit. Hè, ik had wel last van een hoestje, dus ik ging naar mijn huisarts. Want voor mij is een hoestje al echt een heel zware aandoening. Um, en dat is de laatste tijd, ik doe dat. Dus mensen zitten in, in, een, in een wachtkamer en meestal zitten ze dan onhandig met hun gsm bezig. Maar je mag ook opkijken. Je mag ook mensen in de ogen kijken. Wat er dan gebeurt is, dan ontstaat er een gesprek. En ik heb de laatste jaren echt een geweldig goede ervaring mee. Dus vorige week ik zat met die zware hoest, dus ik was al Jij was Sterven na. Sterven na dood. Op ja, ja, ja, we op dood. De mama grip, ja. En ik kijk op en ik zie een oud vrouwtje. En die ziet: Jij bent zeg, Ja, ja. En die jaren man, die was net overleden. Op 92-jarige leeftijd, dat moet ik nu wel bijzeggen, in de Sint-Josef-kliniek in Mortsel. Ja. En zei: Ja, ja, ja. Hij is gewoon komen te gaan. En ze we heel goed op, want ze hadden dan allemaal ook nog slingertjes gangen en bloemetjes enzovoort, enzovoort. En net voordat hij in de palliatieve was opgenomen, was hij zes kilometer gaan wandelen met een Benji. Nee. Dat is hun, hun hond. En dan zei het verplegend personeel, maar dat, dat, dat kom je dan allemaal aan de weten. hè. De Benji moet ook nog afscheid komen nemen. Zeg, maar dat kan ik niet doen, want onze Benji dat is een golden retriever. Ja. En een golden retriever verliest heel veel aren. <lacht> Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben met een man op de parking gezet van het Sint-Joseph-zekenhuis. Hij He? is toch niet al komen te gaan? Nee. Nee, nee wacht even. Ah. Nee, nog niet. Nog ah, niet, nog niet. De, hij leefde de, bij zijn laatste adem. Ah, okay, ja. Dan is die benji, die ruivende Benji, gekomen <lacht> op de parking van het sint Nee, Nee, dan is er iets zo hebben die nog heel schoon, innig. heel emotioneel innig kunnen afscheid nemen. Ja. En dan is daar een man gegaan. En had ik nu gewoon op mijn gsm blijven doortikken, dan had ik dat allemaal niet aan de weet gekomen. Is dus spreken met elkaar mag. Allee, je kijkt gewoon mensen in de ogen. Mm -hmm. en kijken ze weg, dan gaat het niet door. Maar je mist veel door dat niet te doen. Dus eigenlijk zeg jij, er moet meer gepraat worden in de wachtkamer bij de dokter. Er moet sowieso meer gepraat worden, maar zelfs... In de wachtkamer bij de dokter mag het. Oké, vind ik een hele goeie. Stel dat er mensen zijn die zeggen van... Ah ik heb daar ook een verhaal over. Of ik ben ook al eens iets te weten gekomen in de wachtkamer bij de dokter. Laat het weten. Knal, de app van Radio 2. Wel heel prachtig verhaal. Heel mooi van dat vrouwtje. En de Benji. En al zijn haarverlies. Alles wat je deed, alles wat je wilde ik ook zijn. Je haar is super lang en voor niemand bang En hoe je keek naar mij Bij je ouders aan de keukentafel Luisterden we even de Na het eten nog heel even snel Naar boven met z'n tweeën misschien En ineens zijn we samen alleen Ik was nog nooit Wist nog niet mijn hand jouw hand, ik voelde alleen. Jij wist precies hoe oh, alles moest, ik voelde alleen. Dit moet verliezen. Ik was toen nooit zo zacht gezoend, alles vertraagde Hangen op het bed met die MFA zonder echt iets te zien Heel de avond zenuwachtig of ze licht hierbij kon misschien Want ineens zijn we zaken. Maaike die is uh, verliefd. Want, en ze weet ook hoe dat voelt, want ze zegt dit moet verliefd zijn, zijn. Goedemorgen, morgen. Ik, was, ik ging echt proberen om niks verkeerd te doen vandaag ik was, qua schoppen en knuiven. Knoppen en schuiven, wou ik ook zeggen. Schoppen en knuiven, dat is goed. Beter, ja, beter. Weet. Een nieuw woord. Het ging Schiskap. Soeters, ja. Oh goed. Um, het ging daar net over de wachtzaal bij de dokter. En Bart Peters vindt er moet meer gepraat worden in de wachtkamer bij de dokter. En um, dan Hilde Kips uit Mortsel zegt. Vind ik ook graag een babbeltje in de wachtkamer. Fons Kruuwens uit Bornem die zegt. Goedemorgen. Als men gewoon al begint met elkaar te groeten in de wachtkamer, is dat al een stap in de goede richting. Een goede dag kost niks, hè? Nee, dat kost niks. Dat kost niks, hè, madame. Dirk Toulouse, of Toeroezen, wat een mooie naam ja. uit de Het probleem is, je kan tegen niemand praten in de wachtkamer van de huisarts, want het is op afspraak geworden. Alsof als je om kwart over acht afspreekt, dat hij dan ook om kwart over acht binnen mag. Nee, er is echt nog wel een ruimte. En de dokters die lopen toch ook altijd uit? Dat ja, ja, voilà. dat is, Tuurlijk, Ja, ja, ja, dat, is, ja. Dat, dat is, want iedereen wil dan ook nog de babbel bij de dokter en zo. Uh, Avela ah, voilà. en Betty uit Rotslaar Als ik de wachtkamer binnenkom, zeg ik goeiemorgen. Wat? Als ik de wachtkamer binnenkom, zeg ik goeiemorgen. En er is altijd wel iemand die zegt, jij bent van Holland zeker? <laughs> dat is, ja, die zal misschien uit Nederland komen. Je zal zo'n accent hebben, neem ik aan. Uit Rotma, Rotselaar. Ja, maar nee, je kan toch in Rotselaar wonen, maar uit Nederland komen. En dan kom je bij de dokter en dan zeg je... Zeg, die Mia en die Dion, hè, die ja, van voilà. de avond gaan meedoen met het Songfestival, die zijn ook voor Holland. En dan, begin je, dan kom je zingen die nu vals of niet. Ja. ja. Hup. En, en het is vertrokken. Het is vertrokken. En je vertrokken. Dat is goed. Misschien moeten we een thema verzinnen voor mensen die straks naar de dokter moeten. Waarover ja. begin je te praten als je niet weet wat ja. het Songfestival... Dat die koning Charles... Uh, niet enthousiast was als er voor hem werd gezongen, Nee. Vond ik. En wat die hebben gedaan met die en Harry hè, en met Meghan, dat is ook ja, niet schoon. Nee, nee. En die die en Harry die was rap weg, hè. Ja, die was rap, weg. die was rap weg. Maar die moest voor de kindjes gaan zorgen. Ja, dat was... Maar Meghan was eigenlijk al bij, bij Archie, hè? Maar Meghan was haar nagels aan het laten doen, heb ik gehoord. Ah, dat weet ik niet. Die, die is niet meegekomen. Nee. Maar we zijn al bezig, Voila. we zijn al bezig. Zet ons samen bij de dokter? Direct, ja. We hebben geen probleem. Nee. The Queen is dead. Long live the king. Hip, hip, ja. Charles is eindelijk koning, maar welke uitdagingen staan hem te wachten? That promise of lifelong service, I renew to all today. Hoe houdt hij de Commonwealth bijeen? Our head of state should be one of us. En zijn familie. When you would expect support from the people closest, we got the opposite. Charles is eindelijk koning. Beluister de nieuwe afleveringen in de podcast van Flip Feiten en Catherine van Doornen. Nu in de app van VRT Max. De Robobank stelt voor, een beetje durf kan uw leven veranderen. Vraag maar aan Jos. Ja, als schoenmaker wou ik nog beter maatwerk doen. Dankzij Europabank heb ik een 3D-printer geleased. En zo de schoenenwereld op zijn kop gezet. En nu staan ik hier in Milaan met mijn eigen collectie. Niet slecht, hè? Ja, yes. grazie, uh, grazie mille. Europabank geeft uw wilde plannen wel een kans. Door samen naar de beste leasing of renting te zoeken. Altijd welkom in onze kantoren. Of op europabank.de. Europabank. .de. Europa bank. de bank die durft. Koop nog voor 30 juni een Toyota Corolla hybride. In vergelijking met een elektrische wagen bespaar je in vier jaar gemiddeld 6.000 euro. Meer informatie. Voor jouw onderneming op Toyota.be. Het zijn top 100 promoweken bij Leenbakker. Shop alles voor een trend-interieur aan straffe kortingen. Leenbakker! Mooi wonen, slim kopen. Schuif de kampioenen mee aan tafel met het enige echte FC de Kampioenenbrood. Ja, ja, ons broodje is gebakken. Zwijg, Kieke. Een bron van vezels, vol granen en zaden. Ja, ja, ons broodje is gebakken. Kieken, al op met die vlammengap. Haal een FC de Kampioenenbrood in huis en maak kans op een FC de Kampioenen strippakket. Met maar liefst 107 strips. Nu in primeur bij de ambachtelijke bakker. En lekker, wat dat is. Meer info op 14 Schuine schuinestreep kampioenenbrood. Bij gedacht. Goedemorgen morgen. Siska Scooters en Bart Peters. Radio 2. Drons, uh, Ronson en Amy Winehouse. Bart Peters die prijs. Ja, het is 27 na 8. Ik kan stoppen, denk ik. Nee, je bent goed bezig? Ja? Ah, ja, ja. Ik had het gevoel dat al mijn woordjes op waren. Je, je, je begon Bart Peters prij maken, zei hij. Ja, <laughs> Goedemorgen. Bart Peters gaat prijpen dat te maken. Dat ook. Maar Bart Peters pleit ook voor meer gepraat in de wachtkamer. Het is geen taboe om iets meer te praten in de wachtkamer. Maar Lief Kuipers uit Deurne-Zuid, goedemorgen. Goeiemorgen, zus Keimbar. Hallo. Hi. Lief, jij praat liever niet in de wachtzaal? Uh, nee, ik vind het heel storend dat... Ik zit dus al dertig jaar in wachtzalen, heel veel. Ik heb MS. Ja? En... Het is ongelooflijk over wat dan mensen dan tegen mij beginnen. <laughs> ja, ja het is echt, ik kan daar boeken over schrijven. Dat wat, is het van hoe dat wat is het ergste waar mensen ooit over zijn begonnen? En wel, ik zal zeggen, de laatste keer dat ik er was, begon er een dame die ik absoluut niet kende. Nee. Gewoon, en ik zat horen, heel uh, zichtbaar met mijn telefoon, zo van duidelijk, ik ben aan het lezen. Nee hoor, geen probleem. Beginnen ze, wat is er aan je benen? Oei. Wat mankeerde jij? Echt zo los in mijn gezicht. Hè? En ik, zo, um, ik, ik was heel verbijsterd. Ik zeg ja, uh, ik heb MS. MS, wat is dat? Wat is dat? Ja, ik zeg, okay. uh, ik hoor Ah, En dan kun je niet van genezen zeggen. Dat is toch ongelooflijk. Waarom moet je dat over... Zo, echt? Ja, dan, dan je heb zo, echt nee. okay. ja, je echt niks aan. Maar eigenlijk was dat omdat zij over zichzelf wou praten die een hartoperatie had gehad. Ah ja, maar dat is wel en dat vaak is ja, mensen die dan ja. liever over zichzelf en die eigenlijk misschien zelf weinig babbel hebben thuis. Dat kan. Ja, ja, maar ja, dat denk ik dan ook. Van inderdaad heel spijtig voor haar, maar... Mm. Allee, dan, wil, dan begint hij dus een heel relaas over haar hartoperatie. En niet dat ik ongeneeslijk zie. Ik ben al 30 jaar. Oh, oh spijtig hè. Oké, lief. Ik kan ermee lachen hoor. Nee, ja, maar hoe kunnen we jou herkennen, lief? Dus dan weten we als we die vrouw zien in een wachtzaal, praat daar niet tegen, want ze gaat heel kwaad worden. Lief, hoe zie je eruit? Lief is lief. Ik ben een uh, meter Ik heb donker haar. Ja. Ik ben 60 jaar. Maar ja. mensen zeggen dat ik er iets jonger uitzie. Mm -hmm. Maar ik loop dus met een stok. Ja? Ik heb zo'n brees aan mijn hand en ja, als ik recht sta, zie je heel duidelijk, ja, daar is iets mee. Maar eigenlijk, als ik zie, niet zozeer. Okay. Daarmee verbaast mij dat altijd dat mensen mij aanspreken en ik zit. Oké, okay. heel duidelijk, duidelijke um, coördinaten zijn dat lieve, we praten nooit meer tegen jou in de wachtzaal. Ah. Jawel. Moet ik dank u zeggen? Nee, nee, nee. We gaan eens even luisteren, want kijk, Inga uit Bonheide. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat heb jij meegemaakt in een wachtkamer in een rode sofa? Wij waren eens op vakantie. Dat was net werk van mijn man. Allee, niet echt vakantie voor mij, wel voor hem. Uh, niet. En uh, ik had een oogontsteking en we hadden s'avonds een uh, galafeestje. Dus ik naar de dokter. Nu in de wachtzaal daar, dat was een rode sofa. Iedereen babbelde daar tegen elkaar, vertelde daar zijn ziektes tegen elkaar. En dan achteraf mocht ik binnen bij een dokter, een heerlijk ja. knappe Italiaanse dokter. Oh. Met een hemdje aan. En ik was toen Italiaans aan het leren en uh, ik was in het Italiaans aan het babbelen. Mijn man was daarbij tot daarnaast, dus ook er niets van. En op een gegeven moment zei hij, ja ik kan eigenlijk niet goed in je ogen kijken. Wil jij even met mij buiten meekomen op het balkonnetje, Kan ik beter kijken? Dus ik mee op dat balkon kon hem dieper in mijn ogen kijken. Huh? Nu mijn man vond, maar ik zei achteraf, wauw dat allemaal, dat is toch niet normaal. Oh, maar ik dat? heb toen toch wel een cool middeltje gekregen. Ik was s'avonds met derftige ogen naar het galabal gaan. Alles is goed gekomen, ondanks dat uw Italiaanse dokter een was. Vermoed ik wel, hè. Een Italiaanse sloeber. Sloberio. Don Giovanni Sloberio. Zeker. Ik hey, heb je... Ik wil wel eens heel graag met wat Peters in uh, de wachtzaal zitten. Ik wil dan wel een hoestje vijzen. Is uw man aan het luisteren, Inga? Want ik vind dat hier allemaal dat wel straf zijn. weet ik niet. Ah ja, ja. jij dus mag niet we op terras? Ik wil eens naar het ja. terras gaan, omdat je mijn hoestje echt goed kunt horen ook. Ga je wel een keer recht in uw ogen hoesten, ja. zeg. Ja. Is, is, is, is, is al aan het oefenen. Prachtige dag. Oké, okay. Inga, dank je wel. Tot de volgende. Doei. Oei, oei, oei. over half negen. Dringend. Tijd voor Schema die nieuws heeft. Shema. Goedemorgen. Vorig jaar hebben meer dan 40.000 koppels een huwelijkscontract gesloten... om hun financiën te regelen wanneer ze trouwen. Als je dat niet doet, dan deel je al je inkomsten zodra je getrouwd bent. En de wereldberoemde Belgische choreograaf Sidilarbi Sherkawi... wint de ultima voor algemene culturele verdiensten. Dat is een prijs van de Vlaamse regering... voor de carrière van iemand uit de cultuursector. Mmm, cool zeg. En dit is het nieuws uit jouw buurt... Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesen. In Calop bij Beveren heeft het gebrand in een bedrijf in het deurgangdok. De brand is uitgebroken aan de filters van een mestverwerkingsbedrijf. Door de brand kan er wel sprake zijn van geurhinder in de regio, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Ondertussen is alles ook onder de controle, zegt burgemeester Mark van de Vijver. De wind staat dus ook van het zuiden naar het noorden. en Dus dat transit zuiden van, van Beveren, daar geen uh, probleem mee gehad heeft. Hè, maar het is volledig onder controle. De milieudienst is ter plaatse. Hè, voor alle zekerheid, over nog een aantal uh, vaststellingen te doen. Hè, maar het gaat over een mestwerkingsbedrijf dat dus uh, met uh, natuurlijke producten werkt. En uit onderzoek blijkt nu dat er geen schadelijke stoffen... zijn vrijgekomen bij de brand. In Zottegem moet kinderopvang Kiekeboe... tijdelijk sluiten na klachten van ouders. Het gaat om een zelfstandige onthaalmoeder met tien kinderen. Drie ouders hadden klacht ingediend... bij agentschap Opgroeien volgens het stadsbestuur. Als Kiekeboe maatregelen neemt om die klachten op te lossen, dan kan de opvang weer open... maar de huidige zaakvoerster stopt er na twintig jaar mee... omdat ze het niet eens is met de beslissing van het agentschap. Volgens haar waren... In al die tijd de eerste klachten, en berusten ze op leugens. Bij de twee ziekenhuizen in Aalst melden zich jaarlijks zo'n duizend patiënten aan... bij de spoed met tekenen van een beroerte. Dat blijkt uit cijfers van de ziekenhuizen... naar aanleiding van de Europese Dag van de Beroerte. Bij een beroerte is de doorbloeding van de hersenen verstoord... en het is dan belangrijk om ook bij bepaalde tekenen snel naar een ziekenhuis te gaan. Dat zegt neuroloog Wim Wissaard. Afhangende mondhoek bijvoorbeeld. Of iemand die plots uh, op zijn woordenummer kan komen... een woordenummer begrijpt van anderen... Of wanneer een verlammingsverschijnsel optreden van arm of been, dat zijn alarmsignalen en tijd is dan heel erg belangrijk. Want hoe sneller iemand in het ziekenhuis terechtkomt, hoe sneller een juiste diagnose kan gesteld worden en hoe sneller dat die verstoorde doorbloeding ook eventueel kan hersteld worden. Ook de andere ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen... vragen vandaag aandacht voor broertjes. En Eklo wil toeristen bevragen... over de gedateerde camperparking aan de jachthaven. De stad wil die plek vernieuwen... maar wil eerst zicht krijgen op de noden en wensen van de gebruikers. De camperparking heeft momenteel geen water-, elektriciteit... of sanitaire voorziening. En vooraleer daarin te investeren, wil de stad Eklo weten... of dat wel nodig is voor de camperwagens die gebruik maken van het terrein en ja, ook hoeveel camperwagens er halt houden. Ze zullen deze zomer bevraagd worden, later wordt dan een evaluatie gemaakt. Het weer in oost vlaanderen wordt nat, zowel in de ochtend als nog een groot stuk van de middag schuift regen voorbij. Daarbij kan 10 liter water per vierkante meter vallen, lokaal zelfs enkele liters meer. Richting avond en nacht wordt het dan tijdelijk aan droger. We blijven wel in een zachte stroming zitten met aanvoer van zachte lucht, maximaal zo'n 15 à 16 graden. Ik denk, het uh, verkeer schuift voorbij, maar ik denk... Nee, het weer. De regen schuift. Ja, mijn mop is weg. Haio. <laughs> Niet erg. <laughs> maar inderdaad, ja, die regenzone zit nu ook over het centrum van het land. En dat merken we aan de lengte van de files. Maar we beginnen wel in Oost- en West-Vlaanderen. Daar regent het al het langste. En dat betekent dat het daar toch wel extra aanschuiven is op sommige snelwegen. Dat is bijvoorbeeld zo op de E17 van Antwerpen naar Gent. Daar sta je een half uur in de file op het hele stuk tussen Lokeren en Zwijnaarden. Dan op de E40 naar Gent ook een kwartier file rijden. Dat is van Erpenmeren tot Merelbeek. Op de ring rond Gent een kwartier van Laarne tot Merelbeke, dus als je richting de E40 wil. En ook op de E17 naar Frankrijk bij kortrijk 20 minuten geduld oefenen tussen Deerlijk en Aalbeke. Dan kijken we even naar Brussel, daar staan files van een half uur op de e 314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. Dan telkens zowat 20 minuten op de E19 vanaf Zemst en op de E40 vanaf Bertem. De andere files zijn gelukkig een heel stuk korter. Verder de binnenring rond Brussel blijft druk met 20 minuten vertrekken van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde en op de buitering een kwartier van Wezenbeek tot Zaventem. En verderop in Strombeek is door een ongeval de zijrijweg gesloten. Tenminste de bocht naar de A12 richting Brussel, die is dichter. Dan naar Antwerpen zien we files van zowat een half uur op alle snelwegen behalve op de A12 vanuit uh, Bergen-op-Zoom en op de E19 vanuit Mechelen. Daar gaat het gelukkig een stukje vlotter. Verder dan op de Antwerpse ring tot slot richting Gent-Velicien nog 20 minuten van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. Oké, okay, bedankt Hajo. Er komt een heel, heel, heel, heel, heel, heel toffe plaat aan. Aha. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook dat van je moeder. Ons mama? Absoluut, Lucas. Weet je al wat je haar voor moederdag gaat geven? Goh, ik ga voor vroeger vooral veel slapeloze nachten. Dan geef je haar dit jaar gewoon een koffiemachine. Geef je mama het cadeau dat ze echt verdient. We geven je graag advies in onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre voor het leven. Een beetje durf kan uw leven veranderen. Daarom zoekt EuropaBank samen met u naar de beste leasing of renting. Voor u en uw zaak. EuropaBank, de bank die durft. Wat heeft bijna elke Belg in huis zonder het te weten? Ehm, um, EG. Dat is juist. Bijna elke Belg heeft een geneesmiddel van EG in huis. EG, geneesmiddelen voor iedereen. Jouw morgen telt voor twee. Goedemorgen. morgen. Siska Scooters en Bart Peters. Radio 2. Het beste stuk. Het is schoon. Ticento. Ticento, si, si, si. Natuurlijk, het is dinsdagochtend. Het is 9 mei. Het is 19 voor 9. En oeh, vanavond is het zover. 12. Liverpool. Absoluut. Je kan meekijken bij ons op VRT1. Kijk even in de app van Radio 2 of op VRT Max, want het begint zo spannend te worden in Liverpool. Wie gaat er dat Eurovisie Songfestival winnen? Vanavond is het de allereerste halve finale. Wow. Vanaf vijf voor negen kan je die volgen op VRT1, natuurlijk ook op VRT Max. Je ziet daar alles van op de eerste rij, met het commentaar van Peter van de Verre. Peter van de Verre, goedemorgen. Ah, goedemorgen, dag Siska en Bart. Hallo. Dag Peter. Oh, hallo. hallo. Hoe is het daar in Liverpool? Heb je lekker geslapen? Uh, ja, dat, dat, ja, ik heb eigenlijk vrij lekker geslapen. Ik uh, mm -hmm. ben even wakker geworden, maar dan weer verder geslapen. Nee, het was in orde. Het enige, we hebben gisteravond dit gegeten, dat is waarom momentje. hoor. Je kan het ook zien. Het was, uh, het was Grieks. Je hebt het al. Uh, ja, het staat hier nog. En volgens mij zijn er nog mensen van plan om verder van te eten. Ik ah, ja. zal het niet doen, want het speelt een beetje op. Is het, wat, uh, het is wat, wat, wat, wat, wat zuur aan het zoetje. Ja, het is een beetje, ik voel een beetje de sirtaki onderaan. <lacht> Echt de ring of fire. Gisteren was je in de Liverpool-arena. Je hebt je commentaarkotje ja. voor het allereerst gezien. En je hebt dat ook feestelijk versierd, hè? Ja, en het, het mooie is dat, ze, dat sinds jaren... Meestal is dat een heel klein kotje waar je heel dicht bij elkaar zit. En nu heb ik gemerkt dat ze een beetje verbouwingswerken gedaan hebben. Dan hangt zwarte vloer aan de, aan de wanden. Wow. En dat is ook iets groter geworden. Ja, ik weet het, Bart. Het is, het is luxueuzer geworden. Het is heel ze, bijzonder. Ze, en iets heel belangrijk, dat is... Ik volg een beetje de avonturen van de Nederlanders. Hè, van Mia ja. en Dion. Uh, uh, uh, kan je daar iets uh, voorspellend over zeggen, Peter? Eigenlijk wel, want uh, ja, jullie hebben het er al over gehad natuurlijk. Het ja. was niet zo goed de voorbije weken. Nee. Uh, ze hebben dan alles anderhalve toon verhoogd, wat een beetje vreemd leek. Maar het klopt nu wel, want die, die zanger, die Dion, die kon dat begin niet zo goed aan. Dat nee. zat heel laag en hij pakte dat niet. En nu wel. En ook uh, de hoge stukken, waar hij dan volledig in falset gaat, die komen ook goed binnen. Ze hebben dan dat koor, dat dat wel een heel klein beetje overstemt natuurlijk. Wees maar, maar zeker. Maar zorgt er wel voor... Mm, het zorgt er wel voor dat het allemaal veel beter is. En ze staan op een draaiend plateau. Ze kijken af en toe nog een beetje bang naar elkaar. Van, zouden we niet beter gewoon uh, een leuke uh, Griekse pita gaan eten in Liverpool? Maar toch, het ziet er beter uit. En misschien dat ze dan toch wel gewoon naar de finale gaan. Omdat ze anders zijn dan alle anderen. Wow, ja. dat, dat is wel een stevige voorspelling. Voorspellingen, ja. zeg, en je zei ook iets over uh, Remo van het Groenewoud. En dat, dat begreep ik niet goed. Remo van het Groenewoud heeft ooit de geweldige hit gehad... Cha -cha -cha. Ja, dat weet ik. En vanavond is er ook een geweldige hit in wording. Dat is Cha-Cha-Cha van onze Finse vriend Karia. Karia, ja. uh, ja? dat is ja, een beetje de mix van de hulk, jommeke en de Erste nachtmerrie voor je kinderen. Okay. Maar wel, wel heel cool. Ik denk dat je daar zelfs We een, daar... een beeld van hebt. We hebben daar beelden van en geluid van. Je kan meekijken dus op VRT1 of in de App van Radio 2. Dus dit zijn de Finnen. Oh. <laughs> Sorry Oké, oké, oké. schema die trekt spontaan echt haar oortjes uit jou oren. Oei, er komt bloed uit jouw oren. Ja, voilà, Daarom. <laughs> die, moet naar tiende, <tie die moet naar Tiende gaan. Dus de vinden ja. dat is um, stevig. En mag eens een call, Peter. Ja, ja die, die staan heel goed bovenaan. Die gaan het ook heel goed doen. Weet, het, is, het is zoiets van deze tijd, zeg maar. Uh, die kerel zegt van, kijk, de Finne, dat is popmuziek, dat is metal en dat is ook party. Mm. En hij heeft dat allemaal mooi samengebracht in dat ene nummer. Tja, tja, tja. Het ziet er ook enorm uit. Ik weet, er zijn drie stemmen die je nodig hebt. Hè. Zo de, de, de moederstemmen, de jongerenstemmen en dan ook nog de queerstemmen. Ik denk, de queerstemmen en de kinderstemmen, dat heeft hij sowieso. De moeders, die moeten er nog even nadenken, denk ik. Moeders dus, kunnen denken zijn, innerie. hoor. Ik voel hier een bepaalde discriminatie van moeders, Peter van der Veuve. Dat zou niet durven. En de Kroaten, wat kunnen wij daarvan verwachten? Want daar hebben wij ook beelden van. Zullen we eerst eens even kijken en luisteren naar de Kroaten? Probeer gerust. Oké. Mama Cupilla Tractora. Mama Cupilla Tractora. Ja, dat heb ik graag. Dat is een soort van YMCA. Dat is de village people, maar dan anders. Hè? Begrijp ik dat goed? Dat is het eigenlijk. Let 3 heeten ze. Mama Steu. Ze bestaan al heel lang. Het zijn een soort oude punkers die alleen maar willen shockeren. Maar het wel heel goed want het is een anti-oorlogssong... En dat is dan vermomd uh, in een song die niet zo anti-oorlogs lijkt. Maar op het podium ga je zien dat ze in een soort lange legerjassen met heel veel kleuren, een legerpet... Er komt ook een, een heel boze Gargamel-figuur op met twee grote kanonnen. En dan zeggen ze ook dat mama een tractor krijgt. Die tractor die verwijst naar Lukashenko, de president van Wit-Rusland, die ooit een tractor heeft gegeven aan... Poetin van Rusland voor zijn 70ste verjaardag. Maar toch is het niet politiek. Er is nee. effe getwijfeld om het zelfs gewoon te disqualificeren, omdat er zoveel verborgen boodschappen in zitten. Maar ze staan er vanavond gewoon en je gaat ervan genieten. Oké, okay. ik vind het inspirerend. Het is spannend, ja. hè. En zo, ik, ik denk ineens, ik wil ook graag een tractor. Maar, maar niet dat... politiek bedoeld. <laughs> hey, je wilt niet meedoen aan het songfestival? Nee, nee, ik wil gewoon een, tra een tractor. Oké, okay, dat is goed. Een klein tractoortje. Um... We gaan niet zien wat dat we voor u kunnen doen. We gaan niet zien wat we nog hebben staan in de kostuumafdeling van de VRT. Even kort samenvatten natuurlijk nog Peter van der verre daar in Liverpool. Hoe, hoe goed zijn ze daar bezig? Kan je dat nog even zeggen? Ze zijn allemaal zeer... Goed bezig. Maar ik krijg nu het telefoon van mijn krok, dus ik even bellen. Ja. Uh, maar nog heel veel plezier daar Siska en Bart. Fijne ochtend. Ook. Ja, het, hetzelfde voor iedereen en ook voor dat uh, schoeisel dat je dat toch weer aan je oor hebt gezet. Goed bezig. Als je echt goed bezig zijn, bent, dan uh, neem je een foto van jezelf met een hoed en post hem in de app ja. van Radio 2. Uh, ik heb bijvoorbeeld gekozen voor dit modelletje. Dit model? Dan, Stak ik daarmee? Ja, dat ik zijn zal... de jaren 70 die eigenlijk terug zijn in een modern jasje. Ja. Maar jij zit gewoon met een vuilzakje.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 I've never been good at crying. Always wanted to be the tough type. I'm sorry, I'm just human. I'm losing myself on chasing highs. I'm losing myself on chasing highs. And burning daylight. God, any more? Cause where did she go? Mm. I don't know what I've been looking for. to be the tough type zijn ze. De veelbesproken Mia en John en Burning Daylight. Uh, misschien komt het nog wel goed. Ik vond het hier dat goed klinken. Uh, Lorraine gaat ook uh, zingen. Hè? Ja. Lorraine, hè? ja. Die heeft dat is gewoon met Euphoria. Hè? Ik vind het raar dat hij nog iets mag meedoen. Dan. Ik vind dat dat mag. Ja? Ik vind dat zo'n dingen mogen. Oké. Okay. Ik ga kijken. <laughs> dat weet ik dat jij gaat kijken. Ja. Maar het beter is... Uh, oh, pardon. Jouw goedemorgen. morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Radio 2. Ah, dat was gewoon een jingle. Maar ja, jouw goeiemorgen telt ook voor twee. Ik wil eigenlijk gewoon nog uh, hartelijk dank u zeggen. Het was dus gezellig. Voor deze ochtend. Het was leuk, hè? Het was leuk, ja. ja dus de luisteraars waren ook heel erg blij, merk ik, met, uh, met jouw aanwezigheid hier dank in u de studio. Dank u wel. Is, wat ga je nog doen vandaag? Ik ga nog vergaderen. Maar echt eerlijk, hè. Ik hm? kan mij nog eerst even leggen. Even afkappen. Want voor mij, ik moest vanmorgen dan om, om vijf uur opstaan. Hè? Nee, nee, je die... bent veel vroeger opgestaan, Bart. Je om was niet om vijf uur, ja, ja, voilà. Sorry, ik ben het al vergeten. Inderdaad, ik ben om vier uur opgestaan. En om eerlijk te zijn, dat is niet mijn gewoonte. Om om vier uur morgens op te staan. En maar je hebt wel, we hebben zoveel besproken. Je hebt, natuurlijk. Je hebt de reetjes gespot, je hebt ja. veel andere dingen kunnen ja. doen. Je hebt echt boven mogen parkeren op ja. de VRT. Schuin, schuin. En straks ja. gaan ze jou in de boeien slaan. Ja, en dus en ik ga ook nog even in de gevangenis van de VRT, omdat ik nog fout geparkeerd ja. heb. Ze gaan jou in de nor steken. Inderdaad. In de Baaijes. Ik kijk er naar uit. Ik weet het kunnen we daar misschien een reportage over maken? Net zoals Erik Goens doet of zo. Ja, dat is, dat is heel goed, dat is prima. Oké, okay, dus ik volg jou dan met een kleine ploeg. Ik wil graag nog één nummer voor jou draaien. Wat okay. mag dat zijn? Welk nummer maakt jouw dag helemaal goed? Hallelujah to the Beat, van Hallelujah to the Beat, de nieuwe plaat van Natalia. Uh, niks meer te maken met die plaat? Uh, bij de Beatles spreek je alleen over de Beatles en nooit over George Martin. Oké, okay. dat is uh, heel duidelijk. Bedankt. Voor alles. Morgen, morgen. Siska Scooters en Bart Peters. Radio 2. Halleluja to the beat. Halleluja to the beat. Halleluja to the beat. Halleluja to the beat. To the beat. To the beat. Oh! If muziek was a new religion. I guess No father and no son, no holy pigeon Believers would all be shaking their ass The Ten Commandments of the book guys, Would lift us to a higher sound Angels would be twerking to the war game, And turntables would make the world go round Wat een nummer Waddewief Wannegast voor vandaag. Dankjewel Bart Peters. Hey, fijne dag nog. Joep. voegt een extra concert toe aan hun End of the Road wereldtournee in België. You, Op dinsdag 13 juni brengen ze al hun hits en een spectaculaire live show naar Paleis 12 in Brussel. I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 Er helemaal thuis. Ja, ik, hè? Hey. Waar zit jij? Bij O'Green voor moederdag? Maar zo gezellig met uw man. Man nee, die is shop niet ja, graag. Ja, dat ken ik. Ik heb hem thuis gelaten. Alleen zijn kredietkaart heb ik mee. Want dat is nog eens een idee. Ja! <laughs> Verwend jezelf met een mega moederdag cadeau en ontvang een kortingsbon van 20% op een artikel naar keuze voor je volgende aankoop bij O'Green Ninove en Zwijdrecht. <tied> Iedereen is anders. Maar geluk en comfort, dat willen we allemaal, toch? Bij Verberkmoes helpen we je graag met persoonlijk interieuradvies. Ontdek onze straffe voorraaddeals op tuinmeubelen. Nu bij Verberkmoes in sint -Gilles Waas, Demse en Assen. Of je nu een wielertourist bent, of droomt van een overwinning op de Tour Malais, dit is het moment om een echte fiets aan te schaffen. Eenmalige ultieme stokverkoop bij Museo Bikes in Lokeren. Nog 484 Museobikes en 252 Scoperta fietsen. Ze fietsen allemaal de deur uit. Kortingen tot 70% bij Museo Bikes. Op racefietsen, crossfietsen, pisten en tijdritfietsen. Maak nu een afspraak op museobikes.be. Beste mensen, groot nieuws. Het is salonactie bij Deba Meubelen in Belzele. Um, salonactie? Hoor ik u denken... Wel, het is simpel. Als je deze maand een salon koopt bij Deba Meubelen... dan krijg je de btw-cadeau in de vorm van een cadeauscheck. En nu komt het. Met die check koop je dan bijvoorbeeld een salontafel... een fauteuil, een tapijt, een bijzettafel, een poef, decoratie of verlichting. Gewoon gratis, hè? Nu salonactie bij Deba Meubelen of op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik je mens ook altijd mijn hart volg... ...maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort. Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren... ...waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be Mij Jong Heren. je bent er helemaal thuis... We moeten op termijn allemaal elektrisch rijden, maar in veel gemeenten mag er geen laadkabel op het trottoir liggen. Is het dan einde verhaal of niet?